Ja, ik ben ook maar gewoon, tussen aan Leonie Burggraaf. Welkom in de Billardast. Een podcast over het leven met een psychische kwetsbaarheid. En mijn naam is Rob Schaap. Vandaag het verhaal van Leonie. Ze groeide op met de wetenschap dat haar moeder snel zou overlijden. Uit bescherming hield moeder het gezin een beetje op afstand en sprak er niet over. En daardoor heeft ze tot op de dag van vandaag moeite met het uiten van emoties. Ze ontwikkelde PTSS en werd zwaar depressief. Maar ook begon ze Ik ben open om anderen te helpen. Ik, ik ben wel heel blij om te zien dat ik toch wel van een klacht en kracht heb kunnen maken. En dat is een beetje de Moi. belofte natuurlijk. Waar, uh, dat ik wel dacht van ja, dit kan gewoon niet voor niks zijn. Leonie, hartelijk welkom in de studio. Ja, dankjewel. Fijn dat je er bent. Ja. Het was een week later, want uh, vorige week was er ziek in huis. Ja. Ja, ja. dat was niet anders. Het was maar een griepje gelukkig. Het was een griepje. Ja. Um, waarom heb je je aangemeld? Ja, dat, dit klinkt eigenlijk een beetje heel erg egoïstisch. Maar uh, ah. ik, ik, ja, vind ik wel. Maar laten we een eerlijk antwoord geven. Ik ben redelijk vaak bezig met de verhalen van anderen. En ik denk dat ik soms ook wel eens behoefte heb om mijn eigen verhaal te delen... als het gaat over mentale gezondheid en hoe dat voor mij is. Ik praat er ook niet heel makkelijk over. Maar als het gaat over een podcast of een andere creatieve manier... dan is het voor mij een stuk makkelijker... En toen zag ik dit voorbij komen, toen dacht ik, ja, dit is een cadeautje. Dus ik ga gewoon een mailtje sturen, ja. Nou, wat leuk. Ja. Nou, je bent echt van harte welkom. En we gaan het ook hebben over jouw, jouw problemen. Laten ja. we dan, dat, ja, heerlijk, dat gewoon hè? gaan doen. Ja, heerlijk, dat is heerlijk. Gaan we het gewoon helemaal over jou hebben. Ja. Maar eerst nog eventjes, want misschien vragen mensen zich dan af, waar, waar hou je je dan allemaal mee bezig? Met welke problemen en verhalen van andere mensen dan? Hoe werkt dat? Uh, nou ja, ik, ik, heb dus zelf, ik ben er open opgericht. Dus we zijn bezig met een ervaringsdeskundige werkplek ontwikkelen, waar uh, ik zelf toen de tijd heel erg behoefte aan had, was toch iets te doen tijdens de wachtlijsten en mijn behandeling. Uh, ja, en nu proberen we een plek te creëren voor andere mensen dat ze zich daaraan kunnen melden. En wij focussen ons op uh, mentale gezondheid bespreekbaar maken. En dat gaat vooral via de verhalen van anderen. Dus, uh, ja, je ja. bent verantwoordelijk voor de hashtag ook dan. Ja, van ik ja ben open. voor de hashtag ik ben open. Ja. Heb ik ook nog wel meegedaan. Nou, even, wat dus goed. Met, met een cirkel de ja, en zo. Ja, ja, dat is wel uh, ja, mijn kindje. Dat is wel waar ik mee bezig ben. Ja, ja, een gedeelte. Ik probeer hem nooit helemaal op te eisen. Maar uh, ja, de, de meeste mankracht komt wel bij mij vandaan. Uh, maar Wanneer kon... ben je begonnen? Ik werd zelf uh, ziek uh, 8 maart 2018... En toen, 30 november van dat jaar, zaten we voor het eerst met een groepje om tafel met hier gaan we wat mee doen. Ja, het kwam in september op mijn pad en in november zijn we toen met de YMCA in Nederland, daar valt het onder, zijn we ervoor gaan zitten. Ja, en sindsdien uh, uh, ben ik net een pitbull en laat ik niet meer los. Nou, daar ga, ja. we gaan het daar zo meteen uitgebreid over hebben, maar laten we eerst even naar het moment gaan dat je ziek werd. Wat ja. gebeurde er toen? Nou, het overviel me echt enorm. En uh, ik ben afgestudeerd als dramatherapeut. En ik ben uiteindelijk in de kinderopvang beland en uh, in, de, in de detacheringswereld. Maar ik had altijd wel echt een fascinatie voor het brein. Dus ik dacht het ook echt wel te weten. Dit klinkt een beetje... Maar ik dacht, ja, dat... Maar ik, ik merkte op een gegeven moment al een tijdje. Dan zat ik in de auto en dan was ik, zat ik echt huilend. En ik wilde niet meer naar afspraken. En uh, ja, ik voelde me gewoon niet happy, laat ik het maar zo zeggen. Totaal nog geen besef van wat er aan de hand was. En uiteindelijk toch naar de huisarts gegaan en uh, daar een gesprek gehad. En die vroeg uh, ja, toch wel de welbekende vraag van ja, hoe, hoe vaak ben je dan nog gelukkig in de week? En toen begon ik voor het eerst een hele lange tijd te huilen. En toen besefte ik, maar ja dat is eigenlijk alleen nog maar 90 minuten dat ik vrijwilligerswerk in het dierenasiel doe. En verder niet. Ja, en toen ging het wel. Uh, toen, toen draaide De wereld echt finaal om. En toen kwam ik thuis te zitten. Ik moest muziek melden. Uh, en waar ze eerst dachten dat het best een behoorlijke burn-out was, werd er eigenlijk na drie weken wel geconstateerd dat ik echt zwaar depressief was. En je ja. had werk toen op dat moment? Ja, ja ik was accountmanager. Ja, ja, dus op ja. je werk verteld? Ik uh, moest met mijn billen bloot. De dag zelf eigenlijk nog. Uh, want ik had wel... Ik al de tegen dag mijn, zelf ja, dezelfde ja, Nou ja, in die zin... Ik had wel tegen mijn directeur gezegd van... Uh, goh, ik ga naar de huisarts. Ik heb een afspraak. Dus die, dat wist hij wel. Um, maar ja, de huisarts zei wel echt heel stellig... Ja, jij moet gewoon echt per direct thuis gaan zitten. En ik zit... Het was een hele commerciële omgeving. Dus dat gaat echt wel rap en snel. Dus ik leefde ook best wel een snel leven... Dus ik had echt geen andere keuze dan te moeten zeggen. En ik kon ook echt niet meer. Dat merkte nee, dan ik wel. vroeg ik me af, Want dat is dan ook wel pittig, denk ik. Ja, om te zeggen, nou oké, okay, dan ga ik maar daar zitten. Ja, vreselijk. Ik, vond echt, en ik, dacht, ik was er echt van overtuigd... dat mijn hele wereld echt in 1000 stukken was gevallen. En dat dat nooit meer goed zou komen. Uh, dus ik denk dat het mijn de depressieve gevoelens... wel heel erg heeft versterkt toen de tijd. Dat ik wel dacht, ja omdat werk en hoe ik mezelf positioneerde was de enige manier om nog een soort van bestaan te hebben in de maatschappij en dat viel weg. Ja, dan, dan heb je dat opeens niet meer. Dan heb je helemaal niks meer? Nou, dan zit je thuis? En ja. dan voel je, je eigenlijk nog veel rotter dan je, je eigenlijk al. Ja, wilde. ja. Nou, ik denk dat ik dat toen de depressie er dat ik toen pas echt ervaarde dat ik depressief was. Echte gevoelens en extreem moe zijn. Die vermoeidheid, die vergeet ik ook nooit meer. Dat is echt. Want hoe zag toen uh, dag eruit dan voor jou? Zeg maar de tweede dag dat je thuis zag? Ja, de tweede dag. Ja, nou ja, weet je, ik, ik, hoe, ik weet van die periode vooral, want ik heb een beetje zwarte gaten, dus dat zegt al wel een hele hoop. Maar mijn nachtrust was echt intens slecht, dus ik uh, werd vaak om 1 uur s'nachts wakker en dan tot vier uur, vijf uur s ochtends en dan ging ik soms nog wel heel even naar bed. Ja, en dan ben je ging eruit, ging je uit bed? Ja, ik ging ja. uit bed. Ja, ik kreeg echt een nachtleven. Dat was echt, uh, uiteindelijk heb ik daar ook medicijnen voor gekregen om dat wel weer uh, terug te kunnen zetten. Maar ik werd s'nachts, ik kon gewoon niet meer slapen. En dan vaak om elf uur s ochtends was ik zo moe. Dan, dan ging ik dus wel slapen. Het, het rare is ook, s'nachts heb ik nachtmerries, maar overdag niet. Dus ik sliep ook liever overdag. Hm. Maar ik kan me de rest van de tijd alleen nog maar herinneren... dat ik eigenlijk aan alles voelde dat mijn leven echt voorbij was. En ik was ook echt wel suicidaal in dat opzicht. Ik zag echt het licht even niet meer... En dat ik heel vaak tegen mezelf gedurende de dag zei, of ik zat op de bank, of ik stond ergens onder de douche. Het komt goed. Het komt goed. Dat was ik alleen maar aan het herhalen. Maar ik huilde alleen maar. En het was echt helemaal op. Ja. En waar kwam dat vandaan dan, die hoop van het komt goed? Dat, je, nee. dat vind ik wel knap, namelijk dat je jezelf dat nog weet in te ja. Te nou, ik denk dat het bijna een soort van mechanisme is waar ik niet meer in geloofde, maar ik dacht bij mezelf als ik maar heel vaak het moet, hardop moet blijf het toch zeggen: wel goed komen ja, keer. het komt goed. Weet ja. je, het komt goed. Het, het, ik kan me echt nog wel een keer herinneren voor de beeldvorming dat ik dan ik heb zo'n uh, inpandige douche, dus er zitten gewoon vier muren, geen raampjes, en ik zat echt in een hoekje, een beetje heen en weer te wiegen, en ik zat alleen maar ja, het komt goed, het komt goed. Maar eigenlijk voelde ik aan alles dat ik dacht: ja, maar ik geloof daar eigenlijk helemaal niet in. Um, dus ik heb toen ook wel uh, wat extra hulp gehad om me heen, om daar doorheen te nou, komen. Dat wou ik net vragen, want ja. je zit dan thuis en dan is opeens je ritme heel anders. Dan ja. Overdag slapen, dan, uh, ja, ja. dan ben je dus s'nachts wakker. Ja. Er zijn niet heel veel mensen verder s'nachts wakker. Uh, nee, nee. En, uh, ik, nee. en ik genoot er ergens wel van, dat ik dacht, oh lekker, mijn, mijn eigen kokon zeg maar. Dus, maar dat voelt natuurlijk je depressie, of nou, laat ik het zeggen, het wordt er niet beter van. Het wordt er niet beter van, nee. Nee, en ik ben wel heel blij dat mensen dan toch uh, zeiden van... Goh, Leonie, kom, we gaan even wat in de tuin doen of we gaan even een rondje lopen. Uh, maar ik vond vooral het wachten op, op hulp wel echt heel intensief. Want wat heeft de huisarts, die heeft je naar huis gestuurd met ja Met wel antidepressiva of met iets um, van een... Volgens mij is het uiteindelijk wel zo geweest dat dat bij de huisarts is opgezet. En ik kwam toen wel op een wachtlijst, maar dat duurde echt nog wel een tijdje. Um, dus ik heb uiteindelijk met de huisarts gekeken naar een antidepressivum. En toen was er ook al een beetje het vermoeden van ADHD. Daar kreeg ik uiteindelijk ook ritalin voor. Dus we zijn echt een beetje gaan... Uh, niet allemaal in één dag hoor, dus dit is echt wel netjes opgebouwd. Mm -hmm. Maar ik ben mijn huisarts wel enorm dankbaar dat hij zoveel uh, stappen erbij heeft gezet om uh, nou ja, toch een beetje de psychiaters en de psychologen op te vangen. Ja, ja in ieder geval een uh, beetje voor te zijn voordat je uh, daar terecht kon. Ja, ja, en dat was hetzelfde met mijn slaapmedicatie. Dat ik op een gegeven moment wel zei van ja, maar we moeten jou echt wat gaan geven, want jouw structuur wordt nu zo anders. En daar had ik ook wel heel erg behoefte aan, maar ik, ik durfde eigenlijk vanwege de nachtmeris gewoon niet meer te slapen. Uh, en toen kreeg ik uiteindelijk dus wel tabletjes en lukte het weer om... En wat voor nachtmerries had je dan? Ja, het is... Ken je toevallig de film de GVR? Van, ja, uh, ja. ja, Nou ja, en dan... Ik heb gewoon het idee dat voordat ik ga slapen... dat er iemand is die van allemaal gekke, uh, enge dingen... die ik vroeger ook heb meegemaakt... en maakt een soort van brei van. En dat zijn de meest absurdistische nachtmerries. Maar ik word iedere ochtend wakker dat ik echt denk zo... Ik ben blij dat ik dat weer achter de rug heb. Dus mee, ja, ik laat daar ook helemaal niet van op. Maar ja, je moet op een gegeven moment toch een beetje structuur blijven houden. En uh, dus in ieder geval, s'nachts kon ik dan wel weer een beetje slapen. Maar smiddags sliep ik eigenlijk ook gewoon altijd nog. Dus dat... Uh... Ja, want je rust natuurlijk ook niet uit als je dat soort uh, Nee, nee nou, maakt. Nee, daar heb ik nog steeds last van. Ja. Heb je nog steeds last ja, van? Ja, zeker. Ja, ja, ja. Ik hoop uiteindelijk, ik sta nu voor een behandeling voor PTSS. En ik hoop dat het daarmee wat beter wordt. Maar ja, ik zal toch altijd wel moeten dealen met... Uh, ja, dat ik gewoon geen goede nachtrust heb. Ja, dat is funest. Ja, daar ben ik wel achter. Ja, dat is ja. echt heel vervelend. Ja, ik weet ja. ook wel een klein beetje hoe dat uh, voelt. Ja. Als je een paar nachten echt heel... of een paar nachten, een paar weken echt heel slecht slaapt. Dat ja. word je echt uh, ja. een beetje ja. een ander mens van. Ja, en ik heb een soort van mechanisme... dat ik heel veel gevoelens kan uitzetten. Maar ik, soms denk ik er wel eens over na. En denk ik ja, ik ben eigenlijk gewoon heel bang om te slapen. Want ik weet gewoon niet wat er op me af gaat komen... Maar ik kan soms nog prima herinneren wat ik dan vannacht heb gedroomd. Zo intens en zo heftig is het. Maar ja, dus het zijn dezelfde soort dromen telkens? Nou nee, het, het, het, het, het is dus echt iedere keer de GVR bepaald. Van, joh, dit is, en de ene keer kan het gaan over wat meer ja, de horrorkant op. De andere keer weer met valpartijen. Soms kom ik weer terug in uh, dat ik heel veel mensen van mijn basisschool zie... Dus ik denk dat ik heel veel dingen niet verwerkt heb. En dat komt dan in een soort van hele gekke brei... komt dat eruit. Maar het kan soms ook zijn dat ik naar iets op tv op zit te kijk. Ik noem maar wat, hè? de maszinger. En dat wordt een soort van hele ja. absurdistische... Ja. iets in mijn hoofd... met, met mensen die dan in één keer tevoorschijn komen... of dingen die fout gaan... En dus vaak als ik het navertel, dan denk ik ook wel eens... ja, dit is om te lachen, maar dat... dat nee, ze voelt het dan niet. Ja, nee, nee. ze voelt nee, het dan nee. niet. Nee dus, uh, nee, dus ik ben wel heel blij dat de huisarts daar een beetje mee geholpen heeft... om wel te zorgen dat uh, ja, je structuur niet helemaal wegvalt, laat ik het zo zeggen. En heb je tegen de huisarts toen ook al gehad over dit soort dingen, over die dromen? Of hebben jullie dit echt alleen puur gehad over de depressie toen? Ik denk puur echte depressie. Ja, ja, want ik... ik ik denk wel dat ik in maart werd ik ziek. En ik, zeker twee maanden daarna, vier maanden daarna, dus ging het nog slechter. Het was ik ook echt wel suicidaal. Heb ik daar echt heel erg mee gestruggeld. Dus ik denk dat mensen eigenlijk al een soort van blij waren. Ik had ook heel weinig op dat moment. Dus het dat dat was dat ze... niet het grootste probleem. Nee, de nee, nee, eigenlijk niet. Ik denk dat het wel heel erg was van goh. Hoe gaan we zorgen dat dit meisje dit gaat overleven? Ja, ja daar heb ik er geen andere woorden voor dan dat dat is geweest. En hoe heeft het meisje het overleefd dan? Ik denk een hele goede belofte aan zichzelf. Ja, ik deed dat ik... Dat ik um, als klein kind had ik, had ik dat al. Heb ik ooit een keer een belofte aan mezelf gemaakt. Ik heb best wel een beetje een moeilijke jeugd gehad. Omdat ik wel zei van... Goh, dit gaat ooit wel een keer iets positiefs brengen. Dus dit gaat niet voor niets zijn. Dat, dat heb ik ooit <lacht> tegen mezelf gezegd. Is grappig. En toen was ik suicidaal. En ik weet echt nog waar ik ook was. Ik liep op een veldje en ik zat echt... Uh, ik had het gewoon helemaal uitgedacht. En ik merkte echt wel bij mezelf van... ja ja, ja, ik, ik, ik, ik, ja, ik dwaal een beetje rond op deze wereld, maar het zou zomaar kunnen dat ik vanavond denk het is genoeg, het is klaar. En dat ik op een gegeven moment wel dacht van ja, maar die belofte heb je ooit aan jezelf gemaakt. En toen heb ik eigenlijk opnieuw weer een belofte gedaan dat ik wel dacht oké, okay, ik ga het leven een tweede kans geven, maar dan wel op mijn manier. Uh, en dat is makkelijker gezegd dan gedaan, maar dat is wel, die belofte houdt me nog steeds wel op de been. Ja, dat ik denk, en is dat dan ook een heel erg diep verankerde... ...gedachte dat, je, dat het wel goed komt ooit een keer. Dat het dus ergens ja. goed voor geweest is. Ja. ja, ik wil gewoon niet geloven dat je alle ellende die je meemaakt... ...dat maar, dat niet voor niets... Dat, ...ja, dat, nee, dat het voor niets is. Het zou ook een beetje sneu zijn als dat zo was. Ja, nou ja, dan voelt het een beetje als je wordt geboren... ...als je aan het kortste stokje trekt, dan heb je je, heb je bak ellende en doe het. En dat ik denk, nee, er, er moet wel iets uit te halen zijn. Er moet, het moet voorbestemd zijn dat het dat het gaat zoals het gaat... En misschien dat dat voor mij als kind de manier is geweest om te begrijpen wat er gebeurt en dat het dan een doel heeft. Maar dat helpt me nog wel steeds op de dag van vandaag. Dat ik denk van kom op Leo, um, nou ja, dit wordt jouw jaar of nu gaat het lukken. Um, ja, het is niet makkelijk, maar het houdt me wel op de been. Ja. Dat vind ik een hele mooie gedachte. Ja. En die komt dan voort uit je jeugd, zei je. Ja, dan laten we ja. het daar zo weer hebben. Want dat zeiden was ook niet uh, was nee, geen feest. Nee, ja, toen ik werd geboren toen, uh, had mijn moeder al klachten... maar het duurde toen een tijd wat langer. Maar uiteindelijk kreeg mijn moeder de diagnose voor de spierziekte ALS. Uh, dus ja. waarschijnlijk had zij al ALS op het moment dat ze in verwachting was van mij. Uh, dus ja, toen ik een uh, klein peutertje was... toen kreeg ik al te horen dat mijn moeder ja ziek was... en waarschijnlijk niet lang te leven zal hebben... Uh, niemand had kunnen voorspellen dat ze uiteindelijk 17 jaar lang uh, de ziekte nog zou meedragen. Dus ik verloor mijn moeder toen ik 17 was. Um, en ik heb hele lieve ouders gehad, maar dat heeft intense impact op uh, het gezin... Uh, haar mentale gezondheid, de valpartijen die je meemaakt. Ja, want, ik weet wat het is, maar leg even kort uit wat ALS is. Nou ja, eigenlijk kort en krachtig uh, zit er een virus in je systeem... die alle uh, ja, spieren doorbreekt. Dus uh, één voor één valt alles uit. Dus je armen, je vingers dus, uh, en uiteindelijk ook uh, ja, je longen en je, en je hart. Uh, en daar sterf je aan. Ja, vaak mensen met ALS stikken. Dus de, de, de grootste doodsoorzaak is toch wel... dat uiteindelijk de spiermassa van de longen het gewoon niet meer goed gaat doen... Wat je toch vaak ziet is dat mensen uh, ja, toch wat eerder euthanasie plegen, omdat het echt een heel naar bestaan is. Maar het is gewoon een doodvondens waarvan je gewoon weet dat uh, ja, ieder moment van de dag kan er iets uitvallen. En dat gaat nooit meer beter worden. Het is ook gewoon, het is niet te voorspellen. Nee. elk moment kan het nee. gebeuren. Nee. nee, dus het was ook echt, het, uh, de ene dag zou ik met mijn moeder een stukje kunnen fietsen en de volgende dag... Uh, Zegt ze, nee, is dat sorry, is geldt, het gaat niet. Ja, het ja. is einde oefening. Dit, dit kunnen wij nooit meer doen. Um, maar het meest moeilijke vond ik wel de valpartijen. Ja, die vond ik echt uh, intens heftig. Het feit dat iemand ieder seconde van de dag kan vallen. Uh, ja, dus ik leefde echt met: oké, okay, vandaag is weer, zou zo'n dag kunnen zijn. En laat het dan alsjeblieft maar een goede val zijn. Maar ja, dat was niet altijd zo. Uh, was ze ja. was ook al heel ziek toen jij klein was? Ja, ja, ja, ja. Ik kan me wel herinneren dat mijn moeder eigenlijk in mijn beginjeugd wat sneller ziek werd. Maar dingetje, wat sneller ziet. Dat iemand op een gegeven moment soepel loopt. Hè? En op een gegeven moment zie je iemand al een beetje moeilijk doen. Dat zie je meer dan op een gegeven moment wanneer er al meer is uitgevallen. Hè? Dan wordt het dus ook uh, ja, dan minder zichtbaar. Uh, ja, dan valt het minder op. Uh, valt het minder zeggen. op. Ja. ja, maar ik denk wel dat ik. Uh, ja, ik kan me echt wel te herinneren dat het de ene moment van de dag kon ik met mijn moeder een tekening maken. En de volgende dag, uh, ja, dan hield dat op. Dan deden die vingers het niet meer. En weet uh, ja, dat, je dat... nog hoe dat voelde als kind? Ik kan me ook voorstellen dat, dat je dat niet meteen snapt, dat je moeder niks... Nee, nou ja, ik denk dat dat het meest moeilijke is van wat ik heb meegekregen. Is dat je ontzettend veel ervaart. Maar ik was zo jong dat ik er geen woorden aan kon geven. Dus... Ja, waarom kan mijn moeder dit niet... In... Ja. De moeder van mijn vriendin kan dat allemaal wel. Ja, maar ook bij ja, moeder gaat dood. Ja, weet je, ben, uh, dat wist je in... ook al toen je. Klein ja, was. nou ja, toen ik, toen ik een peuter was, hebben ze me echt wel geprobeerd zo kinderlijk mogelijk. Want mijn moeder. Maar dat zou... kon natuurlijk snel gebeuren. Maar Ja, uiteindelijk zou. Al zou de ziekte zijn gegaan zoals het normaal wordt verwacht onder de vijf jaar, dan zou ze dus mijn vijfde levensjaar niet mee hebben gemaakt. Ja, nou, dan moet je het wel vertellen. Ja, ja dus daar hadden ze geen andere keuze in. Dus ik, ik, heb, ik heb altijd geleefd in een soort van uitgestelde rouw. Dus iedere verjaardag, iedere kerst, alles wat je doet. Ja, dit zou de laatste keer kunnen zijn. Mm. Um, dus ik denk dat er op heel veel vlakken er heel veel gebeurt. Dus het is iets praktisch in de zin van... valt er iets uit in haar lichaam? Of is dit de laatste keer dat we elkaar zien? Uh, ga je vallen? Uh, ben je er morgen nog? Uh, ja, dat, dat heeft heel veel impact gehad op mijn ontwikkeling. Heb ja? je daar met je moeder ook over gesproken over dit soort Nooit. Nooit? Nee. Wilde ze dat niet? Nee. Nee, mijn moeder was echt heel erg... Uh, we doen of dat het er niet is... Um, en nu achteraf, ik heb nu toevallig in mijn leven contact met een andere gezin. In, in, uh, Anjo en Sascha. En Anjo, die heeft, uh, de vader van het gezin, heeft de ALS. Zij dus hij er heel open over. En dat ik ook wel zei van ja, en mijn moeder sprak er totaal niet over. Dus mijn moeder heeft ook nooit gezegd van goh, als ik er niet meer ben dan... En je hebt er ook nooit naar gevraagd? Nee, uiteindelijk niet. Nee. Er was gewoon geen onderwerp in huis. Ik kan me ook voorstellen dat je gewoon inderdaad wil dat je elk moment dat je wel... Gezellig kan zijn met elkaar, dat je dat ja. probeert te doen. Ja, nou, ik denk dus dat je achteraf, als je ouder wordt, hè, dus volwassen, en dan ga je terugkijken en dan denk je al, oh, weet je waarom. Maar ja, als kind dan pas je je aan aan de omgeving. En als jij een ouder hebt die het echt doodzwijgt. Uh, je niet knuffelt en uh, ja, dan is dat normaal. Dan is, dan, dan is het dat. En op een gegeven moment heb je de wijsheid in pacht en dan kijk je terug. En... Maar je zegt even tussen deze lippen door niet knuffelt? Nee. Dus ook, waarom nee. dat dan niet? Nou ja, ik denk dat je, je moet voorstellen dat... Uh, althans, dan probeer ik me wel eens voor te stellen... dat je bent moeder van twee hele jonge kinderen. Ik heb dan nog een zus, we zitten vier jaar tussen. Uh, ja, en je weet dat je ze nooit groot gaat zien worden. En ik denk dat mijn moeder ergens een soort van natuurlijke... Uh, Afstand heeft bewaard van ja, weet je, maar als ik me niet aan jullie hecht, dan maakt het dat veel minder pijnlijk. Uh, ja, niet met de wetenschap dat ze nog 17 jaar lang die ziekte zou hebben. Ja. Um, dus ik denk dat het haar koping is geweest om met de situatie om te kunnen gaan. Maar daar hebben we, denk ik, met z'n allen, maar ik zeker uh, wel echt moeite mee en last van. Ja, ja, dat ik vind het nu ook heel moeilijk om mensen een knuffel te geven en uh, dat ik denk, je blijf maar lekker uit mijn buurt. Dus ja, dat krijg je allemaal mee en je denkt dat dat normaal is. En nu denk ik wel eens, goh, het had zo anders kunnen zijn. Ja. ja. Snap, snap je je moeder wel? Nou, ik heb wel in therapie daar wel, uh, ben ik best wel geprikkeld om toch een beetje door... Uh, ik had mijn moeder heel erg op een voetstuk staan, enorm. En ik heb echt therapie nodig gehad om boos op haar te kunnen zijn. En ik denk wat ik heel lastig vind is dat ik... Ik sta niet in haar schoenen. Ik heb zelf ook geen kinderen. Dus ik zou me niet kunnen indenken hoe het zou moeten zijn. Als je, zoals het begin dertig, uh, dat je dat te horen krijgt. Maar ja, achteraf dat je wel denkt: goh, man, potverdorie. Weet je, het had ons alle twee zoveel meer levensenergie kunnen geven. als we het erover hadden kunnen hebben. Of dat als je had gezegd: joh, als je later gaat trouwen, hier heb jij een kistje. en daar zitten wat dingen in. En, maar dat is er allemaal niet. Dus het is, uh, ik kan haar ook niet. Nou, met heel veel moeite meenemen in mijn leven, maar eigenlijk niet. Want er is gewoon niks tastbaars wat ik... nee, nee. Behalve toen ze dus op sterven lag, toen, uh, toen heb ik voor het eerst tegen haar kunnen zeggen dat ik van haar hou. Ja, ja hoe spijtig ook. Jeetje. Ja. Nou ja, spijt wel in ieder geval fijn dat je dat toen nog hebt gedaan. Ik ben achteraf heel blij dat dat een soort van uh, uit mijn mond kwam rollen. Maar misschien dat je ergens ook wel een soort van aanvoelt van dit is echt een foute boel. Mijn moeder kon het op dat moment nog wel zien, maar niet meer praten. En, uh, maar ze knikte wel. En dat is wel iets wat me heel dierbaar is. Dat ik, dat ik die knik was wel zoiets van: uh, ja, ik ook van jou. Weet je wel? Dat, ja, dat, dat probeer je dan maar mee te nemen. Ja. En heeft je moeder wel met je bijvoorbeeld met je vader over dit soort dingen gesproken? Van, heel heel als moeilijk. ik er straks niet meer ben, dan vertel nee. dit. Nee, maar nee. Ook niet. Nee. Dus het was echt gewoon een heel gesloten boek. Ja. Ja. Ja, en ik moet wel zeggen, de tijden waren toen tijd echt heel anders. Dus je was sowieso als ALS-patiënt zat je echt wel... We hadden toen niet het internet zoals we dat nu kennen en WhatsApp-groepen. Dus we waren ook echt wel in ons eentje op dat eiland. Um, maar ze heeft het wel verdorie moeilijk gemaakt voor ons, voor haarzelf. Ja, ja, ja. Want voor haarzelf misschien ook inderdaad wel. Ja, dat enorm. Me ook echt geen pretje om te moeten besluiten. Ik heb een kind ja. en ik kan me... Nou, eerlijk gezegd kan ik me moeilijk voorstellen dat ik deze keuzes zou maken, maar goed, ik heb geen analist, dus nee. ik kan daar ook helemaal niet over mee praten. Maar het is wel, ik kan me wel voorstellen dat je haar, dat ik in mijn geval mijn dochter zou willen beschermen. Ja. Dus ja. daar komt het dan toch wel, denk ik, vandaan. Ja. Ja, en weet je, het zijn nog steeds vragen... Die, ja, die zou ik dus altijd met me mee moeten nemen. Van, goh, hoe uh, Of vond je dat te moeilijk? Of uh, gelukkig zijn er wel uh, tussendoor wat briefjes gevonden. En dat helpt me soms wel, dat ik dat dan lees. Of een, een briefje waarin ze een keertje echt heel boos is. Dat ik denk, oh, wat fijn. Weet je, je durft hmm, eindelijk een keer te benoemen. Ja, um, maar echt iets tastbaars of iets tussen ons tweeën. Ja, dat is er niet. En ik moet wel zeggen, ik denk dat ik dat mechanisme... ook heel goed heb meegenomen uh, voordat ik ziek werd... Praten daarover, dat doen we Ja, yes. nou, dat, je, dat, dat we doe niet. je in ieder geval goed. Ja, ja. Dus, uh, maar ja, dat, ja dat is wel waar het allemaal is ontstaan. Ja, mijn brein heeft zich echt wel anders ontwikkeld dan... Uh... Als je nou, als je toch nog iets tegen je moeder zou kunnen zeggen, wat zou je dan zeggen? Dus als je dus de, de film helemaal terug zou spoelen, zou je het dan anders doen? Zou je dan mm -hmm. toch op dat laatste moment nog iets meer willen zeggen tegen haar? ja dat denk ik ik denk wel al had ze echt kunnen terugpraten dan had ik toch wel echt gevraagd van alsjeblieft geef me iets mee als dan toch hier het afscheid is neem, geef me iets mee van ons samen iets uh, iets ja. maar uh, ja dat is er niet en ze, ze had zelf ook mentale problemen door die is? Nou, toen de tijd was het allemaal nog niet zo heel erg bekend. Maar ik denk als we er nu naar kijken, dat er extreem veel problemen waren. En ik durf denk ik ook wel te zeggen dat mijn moeder ook echt wel depressief was. Ja. En, um, en waarvoor denk ik dat? Uh, ik denk uiteindelijk dat een depressie uh, vertoebelt toch een beetje je kijk op de wereld en in je systeem om je heen. Ja, ze heeft dingen gedaan die pedagogisch gewoon niet verantwoord zijn. Uh, waarvan ik denk gewoon een. een nou ja, een goed functionerende oude wil ik niet zeggen, maar ik denk als zij die klachten niet had gehad, dan had ze waarschijnlijk nog wel een filter erop kunnen zetten. Maar die filter die verviel gewoon heel vaak. Dus ja, ik heb ook wel eens momenten gehad, dan, uh, dan hoorde ik mijn moeder, die woonde in de aanbouw, dat klinkt een beetje, maar ze had dus een, een mm -hmm. aanbouw. Ja, en dan soms werd je wakker en dan hoorde je de hele dag je moeder echt extreem hard huilen en uh, dan had ze zichzelf opgesloten ja dan kan ze soms aan het einde van de dag heel boos naar buiten en dan ook al beter dood kunnen zijn nou ja dan sta je dan bij dat als dan zes, zes, zes zevenjarige ja. en, uh, en dat is het is nu ondertussen ook wel bekend en ik denk dat je ook dat we bij ons ook wel kunnen voorstellen dat als je zo'n doodvondens krijgt en je weet dat je zo gaat ja. aftakelen dat dat mentaal iets met je doet Tuurlijk. maar toen was het systeem daar helemaal nog niet nee en alles was helemaal niet bekend en uh, dus achteraf ja en uh, ik weet ook hoe het is om depressief te zijn en als je depressief bent dan uh, zijn gevoelens van liefde en zo, ook verder te ja. zoeken. Ja. Als het ook zelfs om je kinderen gaat, ja. dan moet je het heel diep putten. Ja, en ik denk ook wel dat ik achteraf gewoon heel veel vragen zou hebben. Van, goh, weet je, mam, hoe heb je dan naar ons gekeken? Want jij moet altijd naar ons hebben gekeken als jullie gaan het met z'n drieën doen en ik niet. Ja. Um, dat dat dus, lijkt me zo logisch als dat iets met je doet. Het lijkt me ook heel oneerlijk. Ja, maar ze zei het niet. En daar, daar kan ik soms wel eens een beetje boos om worden. Maar daar hadden we het dan toch over kunnen hebben met elkaar. Ja. Dat had iedereen geholpen, denk dat ik. Dat had ook. iedereen geholpen, ja, ja. absoluut. Ja. En daarom ben je natuurlijk ook nu zo voorstander van openheid. Ja, <laughs> ja, nou ja, ik denk het wel. En um, maar ook omdat ik gewoon iedere dag opnieuw weer besef hoe, hoe moeilijk het is. En um, ik moet er echt heel hard mijn best voor doen om open te zijn. Ja, ja, dat wel. Maar dat ik dan toch wel denk: kom op, Leonie, maar als je dat doet, dan hou de deur open naar anderen. Uh, dus ik denk wel dat ik dat van mijn moeder heb geleerd in die zin. Dat ik denk, ja, dat wil ik niet meer hetzelfde doen. Het was een hele harde le leerschool, maar dat helpt me nu wel. Ja. Ja. Ja. Zullen we nog even teruggaan naar jouw... Uh, ja. de oude beloofde waar we het gaan hebben <laughs> over, jou, over jouw problemen? Ja, over mijn problemen. Je uh, die, die, die kreeg dus van de huisarts uiteindelijk... De de, voordat je terecht kon uh, ja. bij de hulpverlening, was je bij de huisarts antidepressiva meegekregen, ADHD-medicatie. Ja. En toen ging het al een stukje beter? Toen ging het... Uh, um, ja, het ging wel iets, iets beter. <laughs> iets beter. Ja, het is... Het is hey, moeilijk, het was moeilijk te zeggen. Echt met mijn vingers aan de riggel hangen. En de ene dag ging het beter als de andere... Uh, ik merkte wel, zeg maar... ik ben open, kwam vrij snel op mijn pad. Dat, ik heb ook dwang. Uh, en ik dacht vroeger dat dat heel erg tikken was en tellen. Maar bij mij zit hem veel meer in een dwangmatige persoonlijkheidsstoornis. Dus zolang ik kan werken of iets kan doen... Ja, dan, dan focus ik me daar volledig op en dan voel ik de rest niet. Dat heeft me eigenlijk het meest geholpen. Heel eerlijk gezegd. <laughs> uh, naast de, de medicatie. Maar ik merkte wel, toen ik uiteindelijk therapie kreeg... dat ik wel dacht, ja, maar dit is uiteindelijk wel wat ik, wat even ik de, nodig e, heb. Ja, moeten we het even over hebben? Want er zijn vast meer mensen... die dit hebben. onder andere ik, ja. dat je onwijs die focus hebt en dat gewoon al je problemen zijn een beetje, nou, ja. is niet als uh, sneeuw voor de zon verdwenen, maar hé, ze ja. raken op de achtergrond. Want je kan gewoon die focus lekker houden. Ja, ja het is echt, ik, dan als ik in stressvolle situaties ook zit, en denk ik ook wel eens, oh die nee, gaan nou niet, dan klap ik toch weer mijn laptop open. Maar ik merk gewoon mentaal en fysiek, ik voel gewoon de stress en wegzakken. En het is, ja gewoon verslavend. Ik, ja. ik, ik, ik durf wel echt te zeggen, ik vind mijn dwang echt één grote verslaving. Ik weet gewoon niet hoe ik moet stoppen. En dat is wel wat ik bij hulpverleners ook echt wel aangeef. Ja, ik wil wel, maar het lukt me gewoon echt niet. Ook al weet ik met mijn gezonde verstand van joh, ga een boek lezen of ga... Ja, dat is gewoon niet hoe het werkt. Um, Waarom niet? Waarom is dat niet hoe ja, het, het werkt? Ja, dan kom ik bij mijn gevoel en dat wil ik niet. Precies. Dat dus dan zit je de... op de bank, ja. hè? even gewoon, ik schets even een scenario, ja. niet zoveel aan de hand. Gewoon, laten we zeggen een zondag, ja. niks aan de hand. Ja. En je zit op de bank en dan komen die gevoelens. Ja, ja dan moet ik wat gaan doen. Ja. Ja. Dat, is, dat is hoe men en dat had ik als kind trouwens overigens al hoor. Dus het is echt een systeem wat al heel lang bij mij erin zit. Uh, ik kan het ook hebben in schoonmaken en ik heb een soort van volgorde, merk ik aan mezelf. Uh, dus het begint vaak bij, bij werk, en dan op een gegeven moment denk ik: Oh nee, dat is te veel prikkels. Dan ga ik schoonmaken of ordenen. Liever ordenen, schoonmaken vind ik nog uh... ja En daarna komt nog eten. En eten is echt het laatste redmiddel. Uh, maar dan weet ik wel bij mezelf: Oké, okay, ik ben eigenlijk al heel erg over mijn grenzen aan het heen gaan. Maar ik heb dat hele copingmechanisme heb ik echt nodig... om ja, eigenlijk te kunnen dealen met waarschijnlijk de PTSS die er nog zit. Ja, en wat ja. doe je met eten? Wat is het? Nou ja, ik heb gewoon een hele nare uh, gedrag ontwikkeld toen ik heel klein was. Dan, dan at ik het gewoon weg. Dus oh, het is ik gewoon, gewoon veel eten. Gewoon veel, ja, niet wat. ja, weet je, noem het binge eating. Of, ja. uh, maar dat is, het is echt. En ja, dan na een uur denk je, oh mijn god, dat heb ik allemaal op. Ja, dan vind ik weer heel veel wat van mijn postuur en al dat soort dingen. Ja, ja dat is gewoon hoe het werkt. Maar ik, oh, ja. ik probeer eigenlijk wel eens tegen mensen te zeggen: van ja, ik ben eigenlijk een klein meisje wat ontzettend hard aan het huilen en aan het stampen is. En ja, het begint dan met één snoepje van al oh, hier. Maar ja, op een gegeven moment heb je gewoon bakken en bakken met eten nodig om dat te kunnen stillen. En dat is gewoon het systeem wat ik nog steeds inzet. En meestal ben ik heel hard voor dat kleine meisje. En dan zeg ik, nou kom, we gaan even werken en dat moet schoon. En ja, en op een gegeven moment word ik zo moe, dan is het enige wat ik nog kan doen, is nou hier, eet maar die reep chocolade binnen. Ja, ja, voor haar. Ja. Ja. Ja. En dat doe je dus gewoon, want je bent je er dus wel heel bewust van. Dat ja, en ik vind mezelf een heel interessant project. <laughs> ja, en dat, dat klinkt een beetje. Maar ik, ja, ik vind mezelf een heel interessant project. Ik, ik ben heel erg geïnteresseerd in hoe ik werk. <laughs> ja, ja, dat ja. vind ik heel leuk. En ik vind het heel interessant om erover te leren. Dus ik, ik weet wel redelijk ook mijn klachten en mijn krachten. En, en waar ik behoefte aan heb als het gaat om hulp. Maar toch. Ja, als, dat, als de PTSS en al dat soort dingen te... Eigenlijk, dat overvalt me. Dat is het. En dwang Even, helpt. want ik wil even je, hoe, hoe, Dat is een beetje abstract voor me. Ja. Hoe, hoe overvalt PTSS je? Wat gebeurt er dan op zo'n moment? Want ik snap de zin wel. Ik ja. snap, en, wat dan gebeurt er iets heel vervelends. En dan ga je iets anders doen. Ja. Dat snap ik. Maar wat ja. gebeurt er op het moment zelf? Wat voel je? wat, wat, wat, wat Denk je ja. ergens aan waardoor er gevoelens komen? Of het, is er een gevoel waardoor je aan bepaalde dingen gaat denken? Het is... Uh, ik denk dat ik, ik ben ontzettend goed in projectietechnieken. Dus als ik iets buiten mij zie waar ik iets van herkenning in vind... dan projecteer ik dus heel erg mijn eigen heb en hou daarop. Um, dus ik was bijvoorbeeld even als voorbeeld... ik was dus op vakantie en toen reden we over een snelweg... en er was een hond aangereden. En dan zie ik die hond liggen daar hulpeloos. En uh, ja, dan kan je misschien al een beetje voorstellen... dat dat teruggaat naar mijn moeder die ik zie liggen. Of, uh, en ik merk dan dat mijn hele systeem echt... Nou, dat gaat echt in hypermodus... qua dat er zoveel op me afkomt. Maar ik heb mezelf dus een soort van aangeleerd... om alles dan helemaal... niks meer te voelen, niks meer te denken. Moet ik echt bewust een paar seconden doen... van er is niks aan de hand. Maar dat is wel hoe voor mij het werkt. Ik zie iets om me, buiten mezelf gebeuren. Daar projecteer ik iets op. En op het moment dat ik dan voel dat ik heel angstig word... of verdrietig of boos... In ieder geval een dusdanige emotie die zo intens heftig is met wat er gebeurt. Ja, dan moet ik dus heel snel wat anders gaan doen. Ja. Iets anders doen. Want ja. dus je zit het niet uit. Nee. Dat hoorde ik je net even zeggen. Ja. Dat leek me heel knap. Ja, nou ja, ik denk dat je wel ergens Want dan zit ik in een auto bijvoorbeeld op dat moment. Dus wat moet dan, gaan doen. Ik kan dan nee. niets doen. Dus ik kijk dan een soort van uit het raampje. En dan moet ik echt tegen mezelf wel heel bewust zeggen van ja, maar dit heeft er niks mee te maken. En er stond een meneer bij die hond en die gaat echt wel hulp uh, zoeken. En... Dus je probeert een soort van jezelf, denk ik, in het hier en nu te houden. en Althans, ik probeer mezelf in het hier en nu te houden. En dat maar, maar hoe gaat het dan met die gevoelens? Want die, die, die gevoelens van angst en zo, die, die, ja, die, die je net je beschrijft. Die, ja, die kop je op. Maar zakken die dan? Als je dat tegen jezelf gaat zeggen en je herhaalt het een paar keer... zakt dat dan langzaam weg? Ja, ik denk dat het voor mij wel zo... Ik wil niet zeggen dat het echt wegzakt. Maar ik denk gewoon dat mijn ratio het gaat overnemen van gevoel. Dus ik probeer dus echt op ratio iets te doen. Ja, dan vervolgens stap ik uit de auto. Ja, dan moet ik gewoon iets gaan doen. En dat, dat is dan hoe het voor mij werkt. Maar eigenlijk sta ik er dus nooit echt bij stil. Nee, maar ik, dus als ik het goed begrijp... dat is vanaf het moment dat je die hond in dit voorbeeld bijvoorbeeld ja. dan ziet liggen... ja slaat je stemming eigenlijk om of je ja. voelt je ineens heel ja. anders. Ja. En dat stopt eigenlijk pas wanneer je dus iets anders gaat doen. Je ja. focus hebt op iets anders. Dus ja. je auto uit bent, je kan iets anders gaan doen. Ja, ja. Nou. dat is hoe het werkt. En daarvoor vermijd ik ook heel veel dingen. Dat maakt het leven een stuk makkelijker. Dus ja, hoe minder je naar buiten gaat... of uh, hoe minder je zulke soort dingen meemaakt. Dus ik denk wel dat ik mijn leven ook probeer een beetje in te richten... dat ik daar zo min mogelijk last van heb. Maar ja, dat zorgt er wel voor dat ik nu ben vastgelopen... Maar dat is wel het systeem hoe het voor mij werkt. Ja, en het liefste klap ik dan mijn telefoon open of mijn laptop of. Uh, ja, ja want wat, wat gebeurt er als je dat wel gewoon zou doen dan? Als je, uh, hey, ik zou me heel simpel gezegd kan me voorstellen als je gewoon een lekker uh, baan hebt van 40 uur, dan kan je je daar volledig in stoppen. Ja. nou, dat is toch top. Ja, dat is Mooi aan oplossing. de ene. Kant, ja, nou, ja, aan de ene kant zou dat natuurlijk top zijn, maar tegelijkertijd, ja, je voelt de hele dag niks, dus je gaat altijd over je grenzen heen. Je voelt ook totaal meer wat je leuk vindt of wat je niet leuk vindt. Je stopt het gewoon allemaal weg. Je stopt het echt allemaal weg. Dus het is echt automatisch piloot. Ja, en dat hou je een paar weken vol. Maar dan vervolgens word je echt wel moe. En je komt thuis en je hebt geen zin meer om voor jezelf te zorgen. En de douche is ook niet meer belangrijk. En uh, ja, nou nee. ja, we eten wel een chocoladereep. Want dan is daarmee het kindje weer <tjewel> En ja, ja, maar dat is waarschijnlijk wel hoe het er voor mij uitziet. Ja, en hoe ik het ook heel lang heb gedaan... Um, waarvan ik dan nu zeg, ja, ik heb daar wel echt hulp bij nodig... want anders kan ik niet, niet nou ja, voor mij gevoel, terug de maatschappij... In, in de zin van wat ik wil gaan doen. Um, want het, ik ga helemaal op blanco. Hoe sta en... je in dat traject nu? Nou, ik ben dan nu wel heel blij, want als het goed is... Uh, ben ik aangemeld voor een uh, klinische behandeling voor PTSS... voor twee weken lang. Uh, en we hopen daar Oeh. stiekem... Uh, ja, we hopen wel stiekem dat... Uh, daar kan ik geen dwang meer in zetten dus. Dus ik mag geen laptop meenemen. En mm -hmm. ik kan geen chocola eten. En, uh, maar ik wil dat zelf ontzettend graag. Uh, maar ik merkte wel dat ik moet echt klinisch worden opgenomen. Want anders dan kom ik gewoon niet uit... Het systeem wat ik al zo lang mee heb. Heb je dat al geprobeerd? Heb je therapie nou, gehad? Ja, ja, ik heb een, een negen maanden deeltijd gehad ook bij Altrecht voor uh, persoonlijkheidsstoornissen. Ja, daar ben ik nog steeds super blij mee. En daar ging mijn depressie ook weg. En ik leerde veel meer over mezelf en, en hoe ik met dingen omga. Um, maar ik merkte wel toen mijn therapie klaar was. Dat ik dacht, ja, ik, ik, ik heb het een tijdje volgehouden. Maar ik merkte toch dat ik weer een beetje terug begon te vallen. En uh, dat we er toch ook wel heel snel achter kwamen. Uh, dat ik dus echt wel vermijding heb voor een groot gedeelte. maar dat die PTSS er eigenlijk toch voor zorgt. Uh, dat ik waarschijnlijk, als dat niet wordt behandeld. weer in hetzelfde traject terecht gekomen. als toen in 2018. Dat je zo compleet op bent en moe en niet meer wil slapen. En uh, dus... komt dat dan in de kern omdat je dus eigenlijk dat, die, die coping niet goed doet? En De, nog steeds dus niet goed doet. Hij is veel te hardnekkig. Precies. Hij is veel te hardnekkig. Veel te hard ingebakken van vroeger. Ja. Die, is, die, is, die is er ja. gewoon niet zomaar ja, uit. Ja, het is echt... Weet je, en ik kan me echt nog herinneren, vroeger ook... Dan, dan gingen mijn ouders naar het ziekenhuis. Ja, dan ging ik het huis schoonmaken. Want dan dacht ik bij mezelf... als mijn ouders dan terugkomen... dan is dat gedaan hoe ze zich daar niet druk om te maken. Op school deed ik intens veel te hard mijn best. Uh, dus het zijn patronen die in heel veel dingen terugkomen. Ja, en nu nog steeds. Ik denk, ja, maar als ik dan nu maar heel hard mee inzet... voor ik ben open bewijzen van... Uh, dan heb ik me in ieder geval weer bijgedragen aan de maatschappij. Hè? Dus dan kan dat me niet worden kwalijk genomen. Maar ja, dan maar jij je hebt behoorlijk wat zelfinzicht, als ik het zo hoor. Ja. Uh, is het dan niet ook hier iemand, een stemmetje in je hoofd... dat zegt, ja, maar dat is uh, niet, niet goed, hè? Moeten we gewoon niet doen. <laughs> nou, ik weet het ook wel. En ik hoor ook Precies, zelf wel dat... vaak tegen mensen zeggen... van ja, ik heb gewoon echt last van mijn dwang. En daar ben ik me echt wel heel erg bewust van... En ik probeer soms ook echt bewust tegen mezelf te zeggen: van nou weet je, nu even die laptop niet, hè, of die telefoon even niet. Of we hadden het net ook hiervoor even over uh, ja, gewoon dingen dempen. Ja. Uh, maar ik vind dat heel intens, omdat ik wel daarmee ga controle loslaten. En dan komt er dus ruimte eventueel voor triggers. Je weet niet wat er gebeurt. Nee. Precies. En dat is het. En uh, ik ben wel heel blij nu ik weet dat er hulp uh, aankomt. Ook al duurt dat nog een tijdje. Maar dat ik wel denk, god, maar nu durf ik wel een beetje te oefenen. Want ik weet dat er straks een plek komt waar nou ja, er echt weer hulp voor me is. Ik heb, hoor ook heel veel hoop, hè? vanaf het begin al ja. heb je heel veel hoop. Dat ja. Dat vind ik heel mooi. Ja. Is er ook een arts die tegen jou gezegd heeft van... Ja, maar dit, dit kunnen we fixen. Hier kunnen we iets aan doen. Nee, dat niet. En in, soms magt ik ook wel een klein beetje. Ik heb tijdens mijn deeltijd ja, een paar keer. Ja, maar ik heb het thuis Kan me voorstellen dat je heel graag wil dat iemand tegen je zegt: Ja, maar dit gaan we voor je oplossen. Ja. Nou ja, dat hoop je omdat je ergens maatschappelijk heel erg de druk voelt dat je weer 100% beter moet worden, ja. dus dat is, dat is denk ik vooral heel lastig. Ik voel heel erg de druk dat ik weer 100% beter moet worden en dat ik straks weer fulltime moet gaan werken en gewoon mee moet rijden, zoals de maatschappij dat van een 33-jarige ja, want je is. hebt PTSS en daar is een behandeling voor. Ja. Dus als je die hebt gehad, dan kan je straks weer dan lekker het... tegenaan. Ja, ja. <lacht> nou ja, en, en dat ik, ik weet wel dat ik op een gegeven moment tijdens mijn deel dat ook zei: van ik heb best wel behoefte dat iemand zegt van goh, niet, we, we zouden je voor 80% beter kunnen maken, maar voor 20% zal er altijd blijven En daar, daar smacht ik misschien al wel het meeste naar. Omdat ik dan bij mezelf ook voel van ja, ik, ik, ik kan eruit halen wat erin zit. Maar dat hoeft niet te voldoen aan de lat die ik zelf heel erg ervaar. Maar heb je dat van een extern iemand nodig? Kun je dat niet jezelf ja, ook vertellen? Nee, daar heb ik echt van een extern iemand nodig. Omdat ik zo intens hard ben voor mezelf. Ik vind gewoon dat ik dat moet doen. Um, toch een beetje gevoelig ook wel voor wat andere mensen daarvan vinden. Maar als, een, als iemand tegen mij niet zou zeggen van, goh, jij hebt issues, dan, dan zou ik dat geloven. Maar je hebt zoveel verhalen van andere mensen in ja. je was gehoord, die ook ja. op een gegeven moment moeten accepteren. Nou, mijn leven wordt nooit meer hetzelfde. Ik, hè, dit, ja. dit is het, dit ben ik met mijn, al mijn makken. Ja. En daar moeten we het mee doen. Ja. Maar dan denk ik, ben je toch nog iets strenger voor jezelf? Ik ben heel streng voor mezelf. Ik ben echt intens. Maar dat hoort ook wel bij een beetje een persoonlijkheidsstoornissen. Dat persoonlijkheidsstoornissen. Dat is echt wel perfectionisme op een top en... Um, dus ook dat kan ik wel weer een beetje herleiden. Maar ik denk dat ik zelf nog steeds wel heel erg behoefte heb aan iemand... die uh, tegen mij zegt van, goh, Leonie, nou ja, dit is voor jou haalbaar... en daar gaan we ons best voor doen. En voor die andere procent mag je acceptatie vinden. Maar omdat dat eigenlijk niet wordt uitgesproken... heb ik nog steeds, voel ik de druk dat ik 100% beter moet gaan Dus worden. eigenlijk moet een, uh, iemand met een uh, soort van gezag... die moet tegen jou dat kunnen zeggen. Hè? Want ja. dan hoef je het niet zelf te bedenken. Ja, hm. en dat kan zijn door een UWV... of dat kan zijn door... maar iemand die op een denk ik bijna een stukje erkenning geeft... voor, goh, maar dit meisje heeft zoveel meegemaakt. En... Hm, grappig dat je dat dan uh, van iemand anders moet horen... want je weet ja. het zelf heel goed. Ja. ja, maar dat is denk ik dan toch een soort maatschappelijk... Is dat ding? ook niet een beetje... kun je daar niet een beetje je perfectionisme een beetje laten werken? Zo van... Ik, ik weet, als ik gewoon alle informatie die erover te vinden is... allemaal ja. tot me neem, dan weet ik dat hè, deze problemen die ik heb... en zo lang al ingebakken zijn, ja, daar kom je niet zo makkelijk van. Nou, dat blijft altijd wel een klein beetje ergens hangen. Ja. Dat, dat is toch ook een vorm van perfectionisme? Dat je dat heel feitelijk voor jezelf een plaatje schetst? Ja, ja weet je, ik denk als ik tussen vier muren, dan, dan, dan zou ik dat kunnen doen... Uh, maar ik heb ook altijd gezegd tegen mijn van als jij zegt, Leonie, jij moet nu 35 <laughs> kilometer gaan hardlopen... dan is mijn dwang zo heftig, dan ga dan ik dat voor ik je dat. doen. Dan doe ik ja. Ja, en daar heb ik dus wel echt hulp bij nodig. Maar dat betekent dat als je dus ook een verkeerde UV arts treft... die zegt, nou Leonie, volgens mij kun jij best wel gewoon aan de slag weer. Ja. Dan zeg je, oké. Okay. Uh, nou, ik doe het wel... Maar ik heb wel altijd, ik zit nu toevallig nog in mijn UWV-beoordeling. Dus uh, ik verwacht uh, deze week of volgende week de brieven uh, op de brievenbus. Ja, dan oh waarschijnlijk dan doe ik het. Maar ik heb wel echt tegen de mensen in mijn omgeving neergezegd van ja, maar dit is dan wel, dat zou dan echt foute boel zijn. Ja, Dan moeten jullie echt wel op scherp staan. In de zin van, dit gaat Leonie gewoon niet redden. Maar, maar Leonie vind ik een beetje onverantwoordelijk. <laughs> ben. Ja, dat is het ook. Want ja. dan weet je dat je jezelf uh, een enorm veel probleem op de hals haalt. Ja. Maar je doet het dan toch. Ja, ja omdat het moet. Er zit zo'n financiële consequentie aan vast. Je oh moet. nee, dat zou je ja, ja. Ja. Weet je, dus ik denk wel dat dat... Uh... Nee, dat, daar heb je gelijk in. Dat ja, is het, dat is het, je het enige... kan daar ook niet nee tegen zeggen, want dan heb je gewoon financieel heel groot probleem. Nee, dan heb je ja. geen ja. inkomen, dus je moet. Ja. Weet je, dus ergens, dus ik denk dat daar een beetje de dat het daarom gaat van het zou zo fijn zijn... als zo'n organisatie zeggen van... goh we zien echt wel dat je wil en dat je hard je best doet. En we zien ook dat dit acceptabel haalbaar is. Uh, ja, dat, is, dat vind ik heel spannend. Dat vind ik heel moeilijk. Dat ja. snap ik. Ja. Maar voor, ze zijn er wel met die reden. Hè? Ja. Dus ja. Ze kijken daar echt als het ja. goed is... Ja, en ik moet we wel ze zeggen, wel want ik zeg nu naar. heel specifiek het UWV, ik moet zeggen, ik heb hele goede ervaring met het UWV, maar ik zit zelf bij een, een hele fijne particulier. Uh, ja, daar gaat allemaal wat minder. En, uh, dus die hebben het eerste twee jaar me echt iedere week zelfs, zwaar depressief twijfelend aan het leven, zeiden ze, nou, maar wij vinden gewoon dat jij moet werken. <laughs> um, dus daar komt het misschien ook wel een beetje vandaan dat ik ook niet heel erg de, het vertrouwen heb opgedaan nee. dat er echt objectief goed werd gekeken. Um, maar misschien als het me nu overkomt, dat het me wel zou lukken. Ja, ik, dat weet ik niet, maar uh, dat, dat maakt me wel angstig. Ja, dat snap ik. Dat is nog even afwachten dan Dat is Tot de volgende week, wat zei je? Ja, nou, ergens in deze twee weken verwacht ik weer de witte envelop met het blauwe logootje. En dan krijg je zeg maar je percentage waarop je bent afgekeurd. Of is dat tijdens ja. de eerste beoordeling? Of wat nee, dan? ja, dan, dan krijg je dat te horen. Ja, en ik begreep wel, ja, ik vind het dan ergens ook alweer interessant. Ze zei wel van ja, als je niet bent opgenomen of niet klinisch in behandeling bent, ja, dan is er eigenlijk gewoon altijd volgens de wet capaciteit om te werken. En dat bevestigde bij mij wel weer een klein beetje wat je altijd ook voelt. Hè? Van, ja, dus als je gewoon thuis zit, of, uh, dan moet er blijkbaar capaciteit zijn... dat je betaald werk kan doen. Ja, dat neemt gewoon druk met zich mee. Maar dan denk ik, ja, blijkbaar is het dus vanuit de wet ook zo. Ja. Maar ja, wie weet dat ik verrast word dat het meevalt. Ja, nee, ik heb veel verhalen gehoord. En die vallen echt mee. Ja. Dus ik wil je niet heel erg... Nee. Uh, weet je, een dus klein ik... hart onder de riem is... Het, het komt wel goed. Het Dit komt... soort dingen komen meestal wel goed. En als het niet goed komt... Dan kun je door je een second opinion... En dan laat je je nog eens een keer... Uh, door je psychiater een brief schrijven. Weet ja. ik veel. Je kan er nog van alles aan doen. Ja, nou ja, weet je de rom. En uh, ik moet zeggen... Ik heb wel vertrouwen in het UWV zelf. Dus ik, ik verwacht ook wel dat het goed gaat komen. Maar dat zijn wel dingen, denk ik ook. Ik ben heel blij. Want daar, daar ben je dus echt wel heel gevoelig voor. Ja, dan ga ik. Ja. ja. ja. Nou ja, maar het is ook. Ik ken ook een verhaal van iemand. die had een redelijk goede baan. En die werd toen, nou ja, ik weet niet meer. Maar voor echt een heel groot gedeelte wel afgekeurd. maar een klein stukje niet. Ja. En dat vond hij in het begin heel vervelend. Maar uiteindelijk heeft hij hem dan wel. Nou, toch weer een klein beetje teruggebracht. Ja. voor die paar uur in de week. die ja. hij dan moest werken. Ja. Nou, dat ging, uiteindelijk ging dat toch wel goed. En dan is hij wel toch ja. ook wel een beetje dankbaar voor dat. dus het, ja, ja en weet je, en He, je weet ook, het nooit. nee, nou ja, weet je, ik wil zelf ook gewoon wel weer heel graag uh, uiteindelijk mijn weg vinden daarin. Tuurlijk. dus, dus uh, ik ben ook wel heel blij dat ik die motivatie echt wel, wel heb. alleen ja, ik, ik kan gewoon niet goed voor mezelf zorgen daarin. en denk dat al zou ik dat al iets beter kunnen. dus beter aanvoelen van goh, hoe, hoe zit ik erbij? vind ik dit fijn? vind ik dit prettig? wat doet die opmerking met mij? of uh, wat vind ik ervan dat die ander uh, dat me wel mag doen en ik niet? of uh, dat je dat kan ervaren tijdens een dag, dat zou me al zo enorm helpen. Dus ja, ik, ik, ik heb gewoon hele goede hoop in die behandeling en dat dat dan straks een stukje beter gaat. En ja, dat is twee weken, weet je er ook iets van, van die behandeling, wat je nou gaat doen? Twee weken dus intern? Uh, ja, het is intern, dus je slaapt daar. En dat is dan, het begint om, ik dacht, zeven uur ochtends. Dan gaat het door tot tien uur s avonds. Dus dat zijn echt <lacht> hele lange dagen. Echt hele lange dagen. Maar het begint op tien uur ochtends met een wekker en een ontbijtje, neem ik aan. Of ja, begin begint meteen nou, ja, met een sessie? Nou ja, nee, ja, je zit daar dan intern als het goed is dus met andere mensen. En dat begint dan inderdaad met ontbijt. En, maar daar ga je dus al. Ik vind het dus... Um, nou ja, ik heb, heb een beetje moeite met eten. En zeker als andere mensen daar aan zitten of... Uh... Dat heb ik een beetje meegekregen van mijn moeder. Dus voor mij is dat al enorm exposure... als ik met andere mensen die dan aan mijn eten zitten... dat wil ik eigenlijk gewoon niet. Staat er zo'n broodzaak op tafel... waar je dan twee broodrammetjes uit moet plukken... terwijl iemand anders het net ook gedaan heeft? Ja, weet je of die zit aan je ja. bord of... Uh, en ik weet in mijn hoofd dat het... maar dat zit er nog steeds een soort van in. En ik nou, weet ook dat waar het Dat is begint dan meteen lekker dan de ja. eerste dag, zeven uur. Oh, jee. En ja, dus ik ben dan zo'n type. Dan eet ik bijvoorbeeld niet, weet je wel. Maar ja, dat is dan natuurlijk ook geen oplossing... Ja, en wat ik wel begrijp... in de ochtend krijg je vooral EMDR die kant op. Dus dan gaan ze wel heel erg naar het trauma van vroeger. En in de middag krijg je exposure. Dus uh, het is uh, s ochtends de wond openhalen... en smiddags mag je lekker... Uh, nou ja, mag je er overal mee gaan zwaaien en, en doen. Ja, dat wordt heel pittig. Ja. Wat doet het bij exposure? Nou, ik heb bijvoorbeeld... ik uh, ben echt heel angstig voor... hele harde voor knallen überhaupt. Of objecten die kunnen knallen. Want dan kon mijn moeder dus vallen. Dus uh, onverwachte geluiden oh, ja. vind ik heel intens... Dus ik heb zo'n klein voorgevoel dat smiddags... Uh, ja, dan zullen er wel ballonnen en andere dingen van... Vierwerk. ja Ja, vreselijk. Oh. Ja, ja. Dus dat, dat is waarschijnlijk wat het gaat zijn. Maar ik verwacht ook wel iets met bloed bijvoorbeeld. Dus dat dat ook iets gaat zijn wat... Uh, en dat kan dan een filmpje van bloed zijn. Of, maar soms gaat het ook wel zo ver. Dan zit er wat in een buisje wat ze ergens kunnen... Uh, ja, daar, daar zal je dan mee moeten gaan dealen. Ja. En toch kijk je er heel erg naar uit. Ja, ja. <laughs> ik snap het hoor. Ja, maar het lijkt wel... me ook wel pittig. feestelijk ja. ja, en nu zeg ik nog heel stuur. Maar ik denk als je me twee dagen ervoor opbelt... dat ik zeg ja, ik wil helemaal niet. Ik nee. ga ook helemaal nee. niet. Nee. En uh, nee. Maar nu voel ik nog wel een soort van de opluchting... dat ik denk van ja, maar dit gaat me wel helpen... om mijn leven weer iets draaglijker te maken. En dat ik niet... Als ik bloed zie of ergens een ambulance of iemand valt of een stoeptegel ligt los. Dat ik gelijk denk, oh help, uh, de wereld, uh, pas op. ja Dat zou heel fijn zijn. Dat Stel dat het resultaat zijn. zijn. Ja, dat zou heerlijk zijn. Ja, dan kan je weer een beetje gaan leven. Ja. Nou, en dan gaan we daar eens over hebben. Over leven. <laughs> Want dan ben je ook gewoon in de tussentijd hartstikke aan het doen. Ja, uh, ja, En we hadden het straks al even over, hè, over ik ben open. ja. Ja, ja. En dat dat is... wordt, nou, je zei het dus straks al en je zei het volgens mij ook eventjes... dat je af en toe de hoop hebt dit wordt mijn jaar. Dit ja, wordt mijn, ja. Dat, uh, ja. Dat, dat wordt het wel hoor, ja, ik ben open. Ja, ik, ik ben wel heel blij om te zien... dat ik toch wel van een klacht en kracht heb kunnen maken. En dat is een beetje de Mooi. belofte natuurlijk... waar uh, dat ik wel dacht van ja, dit kan gewoon niet voor niks zijn. Dus ik, uh, ik voel me ook heel erg gesteund door de mensen om me heen... om dat te doen. Dus dat heb ik denk ik ergens ook wel nodig... Uh, en het wordt heel hard werken, maar ik kan daar wel van genieten. En bijvoorbeeld, nou ja, ik ben nu met jou een podcast aan het opnemen... maar dat wil ik ook heel graag voor mezelf gaan doen. Dus ik was dit weekend jarig en toen heb ik een podcastsetje voor mijn film hey, gehad. Ja, nice. Maar dat is wel leven. Uh, Zeker, en, en, ja. en ook wel dat ik denk, ja tuurlijk, uh, ik heb mensen in mijn omgeving... die maken al hartstikke goede podcast en daar zit ik dan met mijn setje. Uh, maar dan denk ik, ja Leo, ga maar gewoon leren. Dat is, dat... Ga gewoon leren. En uh, dat is wel een besef die ik echt heb gekregen nadat het wat beter ging... Ja, ga gewoon leren. Uh... Ga het gewoon doen. Ja, dat. Dingen en, doen. Ja, leuke, di leuke dingen doen. Leuke dingen doen. En, maar ook wel weer ontdekken... wat je echt eigenlijk leuk vindt om te doen. Dat had is heel belangrijk. Ja, dat had ik... Dat heel is heel heb ik ook moeten leren in mijn therapie. Ja. Om te doen wat het kleine jongetje... eigenlijk zo leuk vond om te doen. Precies. Ergens ja ik, ergens wist ik het wel. Maar ik was het gewoon echt vergeten. Of ik ja. dacht dat ik, nou, die kans is voorbij. Ik denk dat meer mensen misschien wel... die uh, geen 21 meer zijn... wel eens denken van... ja, maar die tijd ligt achter mij. En ik denk dat ik nu wel met het besef... Kom van nee, maar je kan gewoon opnieuw keuzes maken. En ga maar leren. Ja, uh, ja en ook al luistert er maar één iemand, dat ben jij zelf. Als je er plezier aan hebt, Het is echt het belangrijkste. Doen. Echt ja. het belangrijkste. Ja. Je hebt beneden mijn uh, surprise-olifantje ja. staan. <laughs> ja, het was zo leuk om te doen. Ik vind het zo leuk om te doen. Ja. Toen, ik waarde ik ook voor zeven wil Elke keer zo'n uh, knutselopdracht moet doen. Echt fantastisch vind ik dat. Ja, maar dat, ja, en dat is, Niet het, dat ik daarna bewerk van kan maken, helaas. Maar nee, maar dat, maar dat is... Ja, ik denk dat het toch wel... En uh, ik heb een heel goed vriendinnetje, Annemiek. Uh, en wij hebben altijd dus heel erg veel affiniteit met theater. En dat ik ook zei van ja, ik vind het zo mooi. Want hun zeggen ook altijd, ik speel. Ik speel zaterdag in Carré of ik speel zaterdag Precies. in. Ja, ja, ja. En met voetbal ook. En ja, dan spelen ja, ja. we. En dat ik wel denk, ja, ergens als kind heb ik dat ook al niet heel erg meegehad, het spelen. Maar dat we ook, denk ik, als volwassenen overal een beetje vergeten hoe het is om te, te spelen. spelen. Ja, echt, ja, hè? Dus we zeggen heel vaak tegen elkaar: van nou, misschien is het straks gewoon weer zijn tijd om even te gaan spelen. En uh, ga het maar gewoon doen. Uh, ja, en dat vind ik toch wel, dat geeft me echt wel weer levensvreugde. Dat ja. ik wel denk, leuk. Nee, ja. dat is echt zo belangrijk. Ja. Maar dat doe je, laten we over ik ben open even praten. Ja. want Dat is ook, we hadden het er net voor dat we de podcast starten even over. Maar er ja. komt een mooi jaar aan, als ik ja. het zo begrijp van ja. je. Ja, nou ja, ik wil gewoon heel, wat ik zelf heel erg merkte toen ik uh, dus eigenlijk bij de huisarts hoorde van, nou, je bent zwaar depressief. Ja, dan kom je dus op een wachtlijst terecht. Ik had zelf nog gestudeerd uh, voor psychologie. Dus ik dacht, nou ja, weet je, ik had dit dan toch moeten zien aankomen. Of... Dus ik was echt, <laughs> echt verbaasd over dat ik zwaar depressief was. En toen ging ik googelen. En toen dacht ik, wat hebben we veel in Nederland op het gebied van mentale gezondheid? Maar je moet echt goed zoeken en weten wat je wil weten. Om nou, toen dacht ik, nou ja, hier, hier moeten we wat mee. Dus toen werd ik een beetje aangewakkerd in de zin van... ja, ik wil gewoon heel veel antwoorden hebben op mijn vragen. Dus de eerste twee jaar was dat een campagne. Maar op een merkte ik wel, uh, ook in therapie trouwens... dat heel veel mensen toch op zoek waren naar... noem het een vorm van dagbesteding, daginvulling, dagstructuur. Uh, maar ja, heel veel, nou heel veel... Nee, vaak zie je dat vrijwilligersorganisaties... gewoon niet altijd ingericht zijn voor mensen... die echt mentaal behoorlijk hun klachten hebben. En toen dacht ik, ja, maar waarvoor kunnen we dan van... ik ben open niet zo'n plek maken? Dat als je op de wachtlijst staat of je bent in therapie... of bijvoorbeeld nazorg, dat je een plek hebt... waar mentale gezondheid en vrijwilligerswerk... persoonlijke ontwikkeling echt naast elkaar kunnen gaan bestaan... Uh, dus daar hebben we uiteindelijk... moet je vrijwilligers... Misschien even uitleggen Vrijwilligerswerk. Er zijn natuurlijk ook gewoon... Worden dingen van je verwacht? Ja. een ja. bepaalde tijd dat je er bent. Of ja. dat je als je een stukje moet schrijven... Dat het er af is aan het ja. eind van de week. Ja, ja. En dat ja. is natuurlijk lastig. Dat soms. Is, ja, dat is zeker wel. Maar ik denk wat een soort van interessant is. In het begin dacht ik ook heel erg... Ik moet echt een hele goede organisatiestructuur hebben. En op een gegeven moment dacht ik ook wel van... Nee, wij, wij moeten met elkaar ook leren omgaan... Met dat het, soms is het haalbaar en soms niet. Ja. Um, en we zijn nu best wel een grote groep mensen. Want ik heb ondertussen 32 collega's erbij. Dus dat is super fijn. Dat is echt heel veel. Uh, ja, dat is echt heel veel. Maar ik, ik denk doordat we dus een organisatie hebben neergezet... waarin we ook zeggen, we zijn ervaringsdeskundigen. Hè, en onze focus is eigenlijk echt op... in ieder geval mensen in contact houden. Blijven monitoren. En dat waar je kan. Je persoonlijk uh, en je talenten ontwikkelen. Ja, en als het even niet gaat, dan is dat ook oké. Okay. Uh, en dat leidt te werken in die zin... dat mensen zich veel comfortabeler voelen in wat ze doen. Uh, wat kunnen mensen doen? Nee, ja, ja, wat je leuk vindt. Dus uh, ik ben bijvoorbeeld wat meer gaan leren over websitebeheer. Uh, maar je kan een column schrijven. Dat vind je leuk, websitebeheer? Uh, ja, ik vind het heel leuk om dingen te leren. De hele zware ICT zal ik nooit oh, gaan zo, doen. Oh, ik vind het zo erg. Ja, maar dat ik, ja, het, ik, denk, ik ben redelijk een ondernemend type. En dat is een onderdeel van je onderneming. Dus ik wil heel graag weten hoe dat dan in elkaar zit. Dus nou, ik ben me daar ah, een beetje wat weten. Ja ik, wil ah. wel, ja, ik ben wel heel leergierig. Ik wil dat wel graag... Uh, nou, het is hetzelfde met social media. Uh, daar kunnen mensen... Maar relatiebeheer... zoals je het leuk vindt om met andere partijen samen te werken. Fondsenwerving. Vrijwilligerswerving. We hebben een heel coachingstraject. Zijn we aan het opzetten met allerlei coaches. Uh, dus nou, als je het echt leuk vindt... ga zeker een keer op de website kijken... Uh, maar het belangrijkste is, is eigenlijk dat je iets gaat vinden wat uh, bij jou past. En de een vindt het dus leuk om met een team te bouwen aan een website en de ander zegt ik wil wat meer voor de schermen. Dus ik vind het leuk om een live sessie op te nemen of een column te schrijven. Ja en met elkaar uh, zijn we dus één grote groep collega's en die werken individueel in werkgroepen. Dus we hebben de acht werkgroepen uh, en ik hang daar samen met mijn collega Jura, uh, Jury en Valerie uh, ja, eigenlijk boven. En, en wij zijn nu bezig met andere partijen... om in 2022 ja, een, er, een erkende ervaringsdeskundige werkplek van te maken. Ja. Echt awesome. Ja, en ik drink uh, niet. Maar dan, dan, dan <laughs> uh, doe ik zeker gewoon alleen de kurk uh, ontpoppen uit de champagne. Ik drink het niet op. Maar dat, ja, dat, dat voelt nu wel heel dichtbij. En ik zou het wel heel tof vinden. Want ik hoop wel dat die boodschap andere mensen kan inspireren... in de zin van, ja, ik ben ook maar... Gewoon tussen aanleidingstekings Leonie Burggraaf. Maar ja, als je toch ergens gelooft in jezelf. Dan, dan kan je van die klacht echt wel een kracht gaan maken. En uh, ja, dat, dat lijkt dan te lukken. En denk ik wel bij mezelf. Maar als ik het kan, dan kunnen zoveel andere mensen dat ook. Klein, groot. En uh, ja, dat, dat is denk ik wel. Ik ben open. Dat iedereen op zijn eigen manier kijkt naar. Ja, wat is mijn bijdrage en wat wil ik leren? En ja, daar, daar is dan acceptatie ook naar elkaar. Dat ja, als het even niet gaat, is dat ook oké. Okay. Ja. ja, ik heb liever dat iemand open eerlijk zegt... ik red het deze week niet... dan dat hij een komende gaat uh, publiceren... die eigenlijk over zijn grens heen ging. Ja. Dus ja, we, heel we zijn, goed. Ja, dus dat is een beetje hoe het bij ons werkt. Ja, ja dat, dat, dat klinkt heel goed. Ja, nou ja, ik vind dat ontzettend mooi... en ik hoop dat dat mensen wel kan helpen... in hun weg naar de arbeidsmarktmaatschappij. Wat je dan ook, ik hoop niet dat wij het eindstation zijn... Maar ik hoop wel dat mensen het ervaren als een tussenstation... waar je kan oefenen met jezelf. En, nou ja, en als je dan vervolgens toch leuk vindt om iets te leren... waarvan je denkt, nou ja, dat, daar zou ik anders nooit de kans voor hebben gehad. Nou ja, dan kan je dat bij ons doen. Ja. Het, is, uh, het is natuurlijk helemaal jouw kindje. Ja. Het klinkt ook wel een beetje als één grote koping. Ja, dat is het ook. Ja, ja dat, absoluut. Ben je niet bang dat als je straks uit die twee weken uh, intern komt en het is, ja, al je klachten zijn ineens ja. verdwenen? Maar dat ja. is natuurlijk niet zo. Maar het is iets minder. En je bent milder voor jezelf en je kan er beter mee omgaan. Ja. Dan moet je dus ook een paar stapjes terug gaan doen. Bij, uh, wat, je loopt je helemaal drie slagen rond. Ja, ik ben daar nu al mee bezig. En ik, ik vind het wel heel leuk. wordt ontzettend aangemoedigd door iedereen... wanneer ik dan weer zeg, ah, dat ga ik niet doen. Of hier ga ik afbouwen. Of, uh, ah, die dat wordt aangemoedigd. Ja, maar dat is dus ook <laughs> hoe het werkt. En... Maar dat, het heeft mij wel openheid. Dat, ik moest wel echt heel eerlijk tegen mensen zeggen... Van, ja, ik vind het zo moeilijk om los te laten. Ik, ben ook, ik vind het loslaten toch geen eens een probleem. Maar ik ben er echt van overtuigd dat ik het zelf beter, beter kan. Ja, nee, ik snap uh, het helemaal. En ook dat iemand het misschien niet redt. En dan moet ik het als, dan denk ik, en dit gaan heel veel mensen herkennen... dan doe ik het zelf oh, wel. Ja, ja. Weet je, dus ik denk dat ik ook heel veel overtuiging heb... die heel veel mensen zich ook wel in herkennen. Uh, maar ik denk, en dat hoop ik vooral als ik dus klaar ben met mijn therapie dat ik er wat meer van kan genieten. En dat is nu gewoon niet altijd zo. Nee. Daar oh nee. moet ik heel eerlijk in zijn. Nee. Nee. Maar je hebt de beste aardige social media campagne achter de rug. Wat is het? Ja. Een paar maanden geleden. Ja, ja, ja. Al viral en uh, dikke nee. hashtags uh, Super op Instagram. Leuk. En... Ja, en dat vind ik ook leuk. en ik wil laten Daar geniet je niet van? Op, op de, in die week nee. zelf? Dat was een week, hè? Ja. Uh, nou, als je een heel eerlijk antwoord wil, nee. Hm. Nee. Maar dat komt, dat heeft er meer mee te maken. Waarschijnlijk gaat dat straks wel weer komen. Maar dan ben ik gewoon zo moe en zo op. Omdat ik me al die periodes. Zo... geen moment? Geen moment s'avonds op de bank dat je denkt eh, na een dag werken van... Poeh, jezus, wat een man. Maar kijk eens wat heeft opgeleverd. Ik scroll even door al mijn, uh, <laughs> mijn, mijn Instagram-posts nee, bekijken. Ja, ik ben sowieso ook niet heel erg een social media type. Uh, nee, heel eerlijk gezegd dan toch niet. Nee. Vind je dat niet jammer? Ja. Maar dat is, dat, is, dat is precies de reden waarom ik zo graag therapie wil. Ja, dat dat er wat meer kan zijn in plaats van een dwangmatig van... Oh, maar dit en is het er goed. niet of stop je het weg? Want, uh... Nou ja, ik denk ik, ik hoop dat het er is en dat ik het zelf wegstop. Ja. Dat hoop ik echt, dat het het systeem is. Alleen ja, ik weet gewoon zo niet beter dan, dat ik als kind het al zo deed. Uh, dat ik me soms wel eens afvraag, ja weet je, is het er dan wel? Ben je wel trots op jezelf? Hmm. Nee. <laughs> ik kan wel heel veel waardering hebben voor mezelf. Dat wel. Ik vind trots misschien een heel moeilijk woord, maar ik, ik uh, ben wel ontzettend. Ja, dan dat is anders dat... Ver. Vind je het knap wat je hebt neergezet? Ja, dat wel. Oké. Okay. Ja. Maar trots is dan. Net ja, dat een vind ik misschien weer. een beetje. Ja. Nee, ik kan wel heel veel waardering hebben voor wat ik doe. En ik ben wel. Uh, ik denk dat ook de campagne dat daar heel veel focus op zit. Uh, terwijl ik, ja, ik kan ook enorm, gen ja, genieten is een verkeerd woord... maar als iemand dan ook zegt van, joh, ik red het vandaag even niet... of Leonie, kan je me even helpen? Dan denk ik, wel, wow, maar dit is het. En dat geeft mij veel meer een good feeling... dan eigenlijk zo'n heel massaal iets... Uh, waarin ik dan misschien eigenlijk ook het individu niet echt meer zie. En ik denk dat ik toch misschien wat meer ben van het individu... het persoonlijke verhaal dan de grote massa... Um, dus ja, maar ik heb wel waardering voor mezelf, voor wat ik, wat ik doe. Uh, Helpt het, het als andere de... mensen dat ook zeggen tegen je? Want je hebt natuurlijk nu uh, je hebt 32 collega's, maar in het begin had je er waarschijnlijk uh, ook een paar. Mm. Ja, nou, Jury is gewoon echt mijn mentale kracht geweest. Hij, is, hij werkt zelf 40 uur per week bij de politie in Amsterdam. Dus hij heeft er gewoon een fulltime job naast en, en ook zijn eigen mentale uitdagingen als het gaat om PTSS. Maar hij is echt een mentale steun in de zin van, ik denk gewoon heel vaak dat ik het niet kan. En dan is het heel fijn als je iemand naast je hebt van, joh, je kan het wel of je hebt het goed gedaan. en. Um, maar bijvoorbeeld, ik kreeg dan nu van een collega voor mijn verjaardag een kaartje. En er staat dan ook eronder van... ja, ik wil je wel echt bedanken voor de fijne samenwerking. Ja, daar heb je me. Dat, dat, dat is voor mij het beste cadeautje bijna wat ik kan krijgen. Want dan denk ik, ja, iemand heeft de moeite genomen om dat op papier te zetten en naar mij te sturen. Ja, ja dat, is, dat is echt... Uh, ja, en daar... Dan komt het even heel dichtbij en ik denk dat ik dat soms nodig heb. Terwijl de massa vind ik dus heel lastig. Maar je, wat ik ook al honderd keer heb gezegd inmiddels, je hebt een goed zelfinzicht. Ja. Op dat moment voel je dus gewoon blijdschap. Ja. Dan ben je blij, voel je je vrolijk. Ja. Of weet ik veel. ik weet niet precies hoe ja. dat zich uit bij jou. Maar ja. dan, dan ben je in ieder geval hè, ja. blij. Ja. Dus dan is het een, een positief gevoel. Ja. Kan je dat dan ook herkennen als zodanig? En dat je denkt, ja, oh zeker kijk, wel. Ja. zo ja. hoort het. Ja. Dit ja. is hoe ik me eigenlijk wil voelen. Ja, en, maar ook bij andere dingen, dat ik wel denk, oh, dit vind ik echt leuk. Dat, ik ben wel heel blij dat nadat nu ben ik depressie vrij dat ik nu wel momentjes kan hebben ik denk, oh, ik vind dit echt leuk. Ja. Dus hetzelfde met die podcast, en dan maak ik die doos open dan denk ik, oh, kijk nou, doe moet ik gewoon in. <laughs> en uh, ja, en dat ik dan, en uh, daar zit heel veel uh, uh, hoge eisen aan vast. Hè? Oh, je kan niet... Uh... Maar op dat moment kan echt de bovenaan zijn van... ja, maar ik vind die echt heel leuk. En uh, dat probeer ik wel steeds meer vast te houden. En, en eigenlijk is dit ook wel een beetje het antwoord... op de vraag die jij net stelde. Van, hè, is het er niet of druk je het weg? Ja, het is er zeker wel. Ja. Uh, want er zijn nog steeds dingen... Uh, waar ik echt wel van kan genieten... Um, maar zoals met zo'n podcast, druk je het dan ook weg... zodra je bijvoorbeeld die microfoon uh, op een tafel neerzet... en denkt, oké, okay, nu moet ik dus ook in gaan praten. En wat ga ik dan zeggen? En, ja, nou, of uh, blijft dat leuk? Blijft dat leuk gevoel? Uh, of, of ga nou, je dan weer ja, hele hoge eisen aan jezelf stellen? Het, ik moet wel zeggen, hij gaat nu al een beetje... Het, het, zeker als ik dat straks echt wel wil gaan doen. Hè, dus ik heb nu een titel voor mijn podcast... En, en, en nu kan ik me gaan opnemen en zo. En dat ik nu wel denk, oh, maar ja, hoe ga ik dat dan doen? En kan ik dit wel? En... Huh? Maar ergens blijft toch de ondertoon wel... ja, maar ik vind dit echt wel heel erg leuk om te doen. Dus ik vind het wel een soort van hele stap al... dat ik dus en nu al een trailer heb... en dus een setje heb gevraagd voor mijn verjaardag... waar ik normaal waarschijnlijk had gezegd... ja, Leonie, heel leuk. Maar nee, dat is niks voor jou. Ja, ook ah, moet okay. je niet doen. Dus ik geef er al wat meer handen en voeten aan, laat ik het zo zeggen. Maar het heeft gewoon een veel langere aanleugtijd nodig. En als ik dan de eerste heb gepozen... en die wordt bijna niet geluisterd... ja, dan ga ik daar zeker wat van vinden... Dus het wordt het best... <laughs> ja? Ja, ja, zeker wel. Maar dat is denk ik toch ook de maatschappij waarin we leven. Alles wat we doen moet bijna op basis van volgers en hoe vaak het is beluisterd, is het een succes. En dan maakt eigenlijk, dat is zo zonde, dan maakt het eigenlijk helemaal niet uit wie je het wel of niet leuk vindt. Mensen zeggen dan, oh, wordt het dan vaak beluisterd? Ja, dat zeer en... me echt helemaal niks. Nee, maar, dat is, maar heb je dat altijd gehad? N nee, nee, dat heb ik helemaal niet altijd gehad. Oh. Nee, nee, nee, tot, nee, tot ik zeg, maar zelf last kreeg van de psychische kwetsbaarheden. Nee, daarvoor was ik daar ook uh, volop. Dan was ik precies die hele maatschappij. Ja. Gewoon prestatiedrang. En het zo goed mogelijk willen doen. En zoveel ja. mogelijk luisteraars. En uh, ja. vroeger ook wel bij de radio gedaan. Nou, dat vond ik ook wel. Uh, het was bij de Rotterdamse radio, dat nou, was het sloeg allemaal nergens. Dat oh, was allemaal treur. Ik, Nu ben ik in Rotterdam gaan laten. Ja, ja, in Rotterdam. Rotterdam. Eu, echt waar? <laughs> ja, ik ben op de Rotterdamse radio. Maar, uh, nee, ja, dat, uh, dus, maar ik heb ja. dat echt moeten leren ja. en ook mezelf moeten voorhouden. Van, uh, daar gaat het toch niet om? Weet je wat ik echt heel mooi vind. En ik ben zo blij dat ik dat oprecht ook gewoon nu echt zo voel. Want je, je kan het allemaal. Wel mooi zeggen, maar ik voel het ook gelukkig nu echt zo. Uh, als er iemand een mailtje stuurt met die zegt: Ik wil me graag aanmelden voor de podcast omdat ik andere mensen wil helpen. Ja, de story, dat breekt mijn hart gewoon bijna. Dat denk ik, ja, dit is precies waarom ik het wil doen en uh, wat interesseert me helemaal niks over hoeveel mensen er naar ja. luisteren als er maar één iemand is die er iets aan heeft. Ja, en dat, dat, is, echt zo. Ja, en dat is dus ook gewoon waar je, oh, althans, hallo, één iemand weiden. die er nu iets ja, aan heeft. Ja, ja, maar dat is ja. Nou ja, er zit gewoon nog wel een groot verschil tussen iets zeggen en het echt voelen. En dat zeg jij wel nee, terecht, precies, hè? Ja. Van, en als dat samenkomt... Voor, voor de bühne zeggen, nee, maar dat maakt me maar niet uit, hoor. Als er maar één iemand luistert... Ik die, die, die, die ja, kan en... me ook heel goed voorstellen dat je dat zegt. Maar ik, ik ben, daarom zeg ik, ik ben echt blij dat ik dat nu ook echt zo voelde. Ik, ik kreeg dat mailtje... Ja, ik heb volgens mij ook de Instagram. Ja, ik, heb ja, Instagram ik zag hem voorbij komen, ja. Ja, dat vond ik zo mooi. Dat ja. ik denk, nou... Dat is het. Ja. ja, maar dat is het. Ja, ik denk als dat dan samenkomt, dan... Samen komt, dan, dan... Door, het is niet zozeer dat ik denk: Nou, weet je, ik wil pot. Podcast... Nee, ik, wil, ik vind het heel tof om verhalen te vertellen. En ik hoop dus dat, dat andere mensen. En als je dan in deze situatie een reactie krijgt, hè, ja, dan komt het samen. En als je dat kan voelen, ja, dat, dan ben je toch gewoon heel gelukkig. Dat is het. Mensen, zeg je ja. Dat ik denk, oh, dat is zo fijn als dat samen kan gaan. Er is en, ook nu, uh, mensen gaan ook geld vragen in zoveel podcast nu tegenwoordig. Ja. Ik kreeg ook een mailtje van Spotify dat je dat dan aan kan zetten. Ik zeg, ga je, ben helemaal gek geworden. Ik ga toch niet geld vragen voor verhalen van, van jou. Daar moet ik dan geld voor gaan vragen, omdat mensen ja. daarnaar mogen gaan luisteren. Ik vind het echt absurd. Nee, ja, maar overal waar geld in te verdienen is, dat is natuurlijk... Ik kan me nog wel een paar... Hoe lang zijn podcasts nu echt populair? Is dat drie, ja, drie ja, jaar? Ja, een paar jaar. ja. ja. Ik kwam ook nog wel, dan was dat niet zo. Maar ja, opeens was het een soort van booming business. En ja. uh, ik, ik had ook een, zat ik een aantal podcasts te luisteren. In het begin was dat gewoon heel fijn. Ja, en op een gegeven moment dan word je echt bijna neergegooid, laat ik het netjes zeggen. Ja. Met uh, Zolando en, en, en dit er tussendoor. Er een, ja. en, en dat ik op een gegeven moment dacht, ja, het is gewoon één groot reclamebord aan het worden. Dat is het. Ja. En dat vind ik wel eens zo zonde. Dan denk ik, ja het wordt zo snel iets commercieels. En daarmee verliezen voor mij soms een beetje het spelen. Het gewoon doen zoals het is, zoals het ooit begon. Um, ja, maar goed, ik wil natuurlijk niet zeggen... als ik ooit populair word, dat ik dat niet zou doen, maar... Uh, nou, het is ook ja. iedereen is goed recht om het te doen. Ik heb gewoon vanaf het begin gezegd... ik ga geen geld verdienen met de verhalen van iemand nee, anders. Dat ja. vind ik gewoon ja. ethisch niet verantwoord. Nee. En die mensen doen allemaal hun best... om hun verhaal hier te komen vertellen. Het is allemaal spannend. En dan ga ik daar geld voor verdienen. Dus, uh, nee, nee. nee. Ja, je, ik denk altijd bij mezelf... Van, ja, die mensen zullen het al nodig hebben. Of uh, wat voor, maar dat ik... Ja, en dat vond ik ook... ik heb ooit een keer mijn gedichten heb ik gebundeld echt puur voor mezelf. En toen vroeg iemand ook van... ja, ga je dat dan ook uitbrengen? En toen zei ik nou... nee, deze heb ik echt voor mezelf gedaan. En ik denk dat ik ze gewoon weggeven op een moment... dat ik denk, oh, diegene wil ik graag een... en daar hebben we het nog steeds over. Dat diegene ja. zei van... ja, we zijn zo snel geneigd om altijd maar te vragen... oh, komt het dan in de winkels te liggen? Of ga je het verkopen? Of ga je... en ze zeggen, ja, ik vond het eigenlijk een soort van bewonderingswaardig... dat jij zei, nee, ja. dit was... Echt voor mezelf. Ja, dat vind ik. Vind ik ja, vind ik veel meer. En ik denk ook eerlijk gezegd dat je er veel meer aan hebt dan aan uh, wat nu... extra euro's op je bank. Rekenen. Ja, weet je, moet ook gewoon. Dan ben ik ook wel de realist hoor. Ik denk, ja, weet je, waarschijnlijk verdien je dan een paar eurotjes en dat zit. En nu vind ik het gewoon hartstikke leuk als ik mensen spreek of zie. Je, dan stuur ik ze wel zo'n bundeltje na. Ja. En dan denk ik, ja, dit. Dan past het. Dan heb ik het weer gedaan waarvoor ik het. zoals het voelde dat ik dat wilde doen. Um, Daar krijgt ook iemand echt een heel fijn gevoel van ja. als jij dat doet. Ja. Dat is toch ook wat ja. waard? Dat dus is ik, veel meer waard. Ja. Nou ja, weet je, dan kom ik denk ik ook weer op het stukje waardering uit. Uh, van ja, waar, waar haal je dat uit? En ik denk dat we wel een maatschappij zijn die echt wel een beetje kijkt naar de likes. En, en hoe dat dan, Ja, dat, dat ik echt wel opnieuw heb moeten leren. Van ja, maar het zit er niet alleen maar in. Ik had echt wel een goede baan. Ik had een mooie leaseauto. En twee telefoons. En vrijdagmiddag borrels. En, en hotels. En dat viel allemaal weg. En dat ik wel dacht, oh ja, maar waar waarderen mensen mij dan nu nog op? En dat ja. ik dan nu wel aan het leren ben van, ja, maar dat zit hem ook in andere dingen. Dat is ook iemand bellen als het even niet goed gaat. Of, um... ja, ik heb het met Petra volgens mij in de podcast ook over gehad, een paar podcasts geleden, over wat, wie, wie, wie ben je nou als je niet vertelt wat je doet voor werk? Ja. Dus, hallo, ik ben Leonie en ik, ik uh, ja. weet je oh, wel, ja. wie ben je dan in de maatschappij? Ja, dat is het. Dat is heel moeilijk om ja. te zeggen. Oh, en ik voel me nog steeds zo vaak overval als mensen zeggen, en wat doe je voor werk? En uh, mijn vriend zegt ondertussen wel... ja, Levenin, jij ja, moet gewoon zeggen dat je ik ben open hebt opgezet. Maar ik zeg dan, nee, weet je, dat is vrijwilligerswerk. En dan denk ik, maar god, stel je voor... alle vrijwilligers zouden morgen één keer zeggen... we stoppen met vrijwilligerswerk. Ja, nee, maar het is... Het, pff, nee. er, er, er zit zoveel waardering in vrijwilligerswerk wat wordt gedaan. Maar omdat het niet betaald is, is het een andere norm geworden. Ja. En daar worstel ik ook nog wel eens mee. Ik denk, ja, maar als ik betaald werk doe, dan hoor ik er weer bij. Terwijl ik denk, nou... Ja, dat, dat is echt maar, onzin, dus, hoor. Dat is het. Ja. Maar ja, dus het is... Uh... Nou ja, maar dat zijn ook lastige dingen, zoals je al zei. Dat ja. is de maatschappij. En het is gewoon heel lastig om daar tegen in te gaan. Ja. En om uh, straight face tegen iemand te zeggen... Oh, ik heb op dit moment uh, geen werk. Ik doe vrijwilligerswerk. Ja. Want ja. dan gaan meteen al die radertjes in je hoofd... Oh, wat moeten ze wel nu niet van me denken? Dat is het. Ja, maar ook een soort, gelijk, een soort van downgrade. Ik denk, oh, maar nu, nu doordat ik dit ga zeggen... Ben ik al minder ben waard. Ben ik minder, ja. Ja, en dat ja. is dan toch... Omdat we in een, echt wel in een workaholic maatschappij uh, functioneren... Maar bizar is dat eigenlijk, hè? Ja, maar nog triester wel dat ik bij mezelf denk... Goh, Leonie, geef je jezelf nou eens wat meer waardering, weet je wel. Door jou is er dit. Of door jou hebben de kat op woensdagavond eten in het tirassio. Maar ik zou verder willen gaan dan dat. En ik snap dat dat heel lastig is voor jou en ook voor mij, hoor. Maar dat ik zou verder willen gaan dan zo. Ik bedoel, je kan ook zeggen... Ik ben gewoon heel gelukkig omdat ik niet werk. ja Bijvoorbeeld. Het is maar een leven. Je gaat straks dood als je 80, 90 bent. Als je marzel hebt. En dan moet je gewoon een leuk leven gehad hebben. En uh, als jij denkt. maar dat werken is gewoon echt zo vervelend. Ik wil dat helemaal niet. Ik wil gewoon uh, uh, bejaarden helpen. Want die zitten eenzaam in een. Uh, dan ga ik vrijwillig. ga ik daar eens kopjes koffie drinken elke keer. Nou, geloof me. Dan ben je ook echt van onwijs waarde in de maatschappij. Maar. Ja goed, dan moet je jezelf wel uh, toestaan... om te zeggen tegen iemand... Ja, nou, en... ik doe dat dus niet. Ik uh, hou daar niet van. Ik doe vrijwilligerswerk. Ja. Maar dan moet je sterk voor je schoenen staan. Ja, je, uh, in moet, deze maatschappij. je moet jezelf echt die erkenning durven geven. Ja. En die vind ik dus heel erg lastig. En ik denk wel meerdere met mij. Maar die... Ja, oh, dat zou ik mezelf toch wel wat meer willen geven. Ja, dat ja. zou ik ook wel. Ik ja. heb heel veel respect voor mensen die dat gewoon letterlijk doen. Gewoon die zeggen, ja, ach, ik, ik doe er niet aan mee. Ik kies voor mezelf gewoon, ja. want dat is mijn leven. Ja. ja. Een, heel knap. Ja. Ik doe, dat probeer het wel te doen hoor, zoveel mogelijk. Maar nou, ik wilde zeggen, en dat vind ik ook echt wel inderdaad, inspireert naar anderen. En soms ik ze ook wel eens dingen doen en ik denk, oh ja, weet je, naar nou, mij. Maar dat is, dat is denk ik ook zo mooi, dat ik denk, van god, daar zou wel iets meer vrijheid voor mij in mogen zitten. En dat is wel waarom ik. Ik ben open, denk ik, ook zo belangrijk vind... dat ik dan ook wel denk van... goh, maar waarde zit hem in meer dingen. Ja, En uh, als wij investeren in deze persoon... op wat voor basis dan ook... Uh, dan kan je er echt wel een kracht van maken. En die is weer, weer goed voor anderen. Uh, of voor andere organisaties... waar we ook mee samenwerken. Maar zelfs dat hoeft niet, weet je wel. Dat is wat ik bedoel. Ik snap, ja. ik snap wat je zegt, hoor. Maar je hoeft niet per se van waarde te zijn. Nee. Ja, of in ieder geval. Me, niet van anderen. Ja, voor, je, voor, voor, jezelf. voor jezelf. Dat maar, is het belangrijkste. Ja, en natuurlijk ja. Het heel mooi als je waarde voor, bent voor andere mensen ook. Ja. En zo. Maar het, is niet, het hoeft niet. Nee, als het dat jou is niet zo. lukt om dat niet te doen ja. in je leven. En zelfs niet voor jezelf, hè? Ja, dan niet. Ja. Dat kan. Nee, ja, zeker. Zeker. Nee, daar ben ik het helemaal mee eens. Uiteindelijk moet je het ook echt doen voor jezelf. En doen wat voor, je, voor jou goed voelt in het leven. Ja, dan denk ik denk al zouden we daar als mensen, al zouden die keuzes iets makkelijker kunnen maken dan dat we nu doen. Ik denk dat heel veel mensen uiteindelijk toch... als zou je die vraag stellen, wel zeggen van... dat ze uiteindelijk tot de conclusie komen dat ze het doen voor een ander. Ja, ja. ja. Ja, ja. ja, dat denk ik ook. Ja, dus dat... Uh... Dat, is natuurlijk gewoon, ja, dat is het lastige. Ja. Kom voor jezelf op, zorg voor jezelf. Ja. Dus ik denk gewoon voor alle, ook mensen zonder kwetsbaarheden is dat gewoon een heel lastig dingetje. Bij, ja, nou ja, en dat is denk ik ook wel wat ik uh, bij mensen ook wel soms probeer te vertellen. Kijk, ik heb natuurlijk een verhaal. Uh, nou ja, en als je dat een beetje uitgestudeert, dan snap je ook een klein beetje waarom de klachten bij mij zijn ontstaan zoals ze zijn ontstaan. Maar ik denk uiteindelijk dat heel veel overtuigingen... waar wij misschien een soort van een overtreffende trap mee dealen... dat heel veel mensen die ervaren. Weet je, ben ik wel goed genoeg? Kan ik dit Tuurlijk, wel? Ja. Vindt die collega mij wel aardig? Zie ik er wel goed genoeg uit? Waarvoor krijgt diegene een complimentje en ik niet? Uh, en dat ik wel denk, goh, zouden we daar gewoon met elkaar meer over kunnen hebben? Of andere keuzes of hoe je er naar kijkt. Ja, en dat mis ik soms toch wel een beetje, omdat we denk ik toch te veel leven vanuit een soort maatschappelijk kader. En dan ja, daar, dat denk ik ook. daar leven dan maar naar inderdaad. Dat ja. is het. Is ja. het uh, schematherapie, is dat geloof ik wat, wat dat doet? Dat je teruggaat naar je, de kindertijd en zo. En een beetje de, die je ouders in, in, in je ja. kaart brengt en zo. Ja. Ik denk dat iedereen daar zoveel baat bij zou hebben... om te leren kennen wie je soms op bepaalde momenten eigenlijk ja. bent. Nou, en iedereen zou sowieso het boek uh, patrole doorbreken uh, moeten lezen. Nou, moet moet zijn groot woord. Maar uh, ik denk dat er heel veel mensen wat van te leren hebben. Want uiteindelijk gaat het erover dat we allemaal... we hebben bepaalde modules. Hè? We hebben een blij kind, we hebben een boos kind. Uh, we hebben een kritische ouder, we hebben een blije ouder. Ja, en over het algemeen is dat comité hopelijk redelijk in balans. Dus de ene keer ben je wat meer en de ander dat. Maar ja, als je toch in disbalans zit... dan zie je toch vaak dat bepaalde patronen... veel hardnekkiger zijn, waardoor je dus... Nou ja, uiteindelijk vastloopt. Ja, en bepaalde delen onderbelicht blijven. Ja. ja, nou ja, maar ik denk wel dat ik af en toe ook wel leer begrijpen... van oh, maar dit is dus echt weer een kritische ouder. En nu moet ik er heel doelbewust... een positieve ouder tegenover gaan zetten. En dat heb ik wel met schematherapie geleerd. Ik denk van ja, dat, dat vakje heb ik. Die is niet heel goed gevuld, maar ik heb hem wel... Uh, en dit is wat ik dus een beetje. Het komt goed, was eigenlijk de, de gezond volwassene tegenover. Oh, ja. Nou ja, uiteindelijk bleek er geen blij kind meer te zijn. Uh, ja, die, die ergens had ik dat nodig. Om tegen mezelf te zeggen: van, ja, het komt goed, het komt goed. We gaan dit redden, het komt goed. Dus die uh, heb je zelf gecreëerd, eigenlijk, die ouder? Ja. En, maar ik denk dat want er veel... was dus niet bij jou een ouder die dat letterlijk vroeger tegen je nee. zei van het komt wel goed. Nee, dus die nee, het je... kwam ook niet goed. Nee. Nee. Nee. Dus, dus dat heb ik echt moeten leren om tegen mezelf te zeggen van ja het komt goed. En, en ook al sluit dit hoofdstuk zich weer, er komt wel weer wat anders. Uh, maar net zoals dat ik echt wel geschrokken was toen de testen kwamen dat er echt gewoon 0% blij kind meer was. En dat ik wel dacht wow, dat is, deze depressie is echt wel intens. En dat verklaart ook waarom ik echt niet meer kan genieten van dingen. Hoe heb je die weer gevonden? Want dat, ik ken dat ook wel een beetje. Ik was die ook helemaal kwijt. Hoe, hoe, hoe ben je daar weer achter gekomen? Nou, voor mij was het wel... Ik denk dat het voordeel een therapie ook wel was... dat je, je gaat het erover hebben. Terwijl ik heb heel lang een leven geleid... waar ik alles vermeed en het er niet over had. En een van de dingen... ik wilde gewoon heel graag actrice worden. Dus ik had altijd al als kind... Uh, ja, niks vond ik eigenlijk echt leuk. Alles was zwaar. Maar als het ging over mijn droom actrice worden, daar als kind werd ik daar gewoon heel erg happy van. En school ook, ik vond het heel naar, maar de playback show vond ik altijd geweldig. Wie <laughs> uh, was je in de playback show? Uh, ja, volgens mij heb ik een keer Britney Spears ook gedaan. Maar ook, ja, en, maar de Macarena was ik ook nog een keer het achtergrondkoortje <laughs> van, van twee uh, klasgenootjes. Maar daar genoot ik echt enorm van. En daar was ik ook echt goed in. En dat durf ik ook echt, want daar was ik echt goed in. Um, en ik wilde dus heel graag naar de theaterschool. Uiteindelijk in 2006 werd ik aangenomen. Maar ja, precies dat weekend daarvoor overleed mijn moeder. Dus dat was echt een soort van mijn grootste dromen, Ergens een nacht mee. Zat je zelf... mee dan ook? Uh... Nee, het zat niet mee. En uh, de theaterwereld, ik vind het een super mooi vak. Maar het is een hele harde wereld wereld. Ik was 17 jaar oud, net mijn moeder verloren. Het was gewoon alles bij elkaar dat ik aan het einde van het jaar heb gezegd van ja, weet je, ik stop ermee. En ja, dat had ik nooit goed verwerkt. En ik merkte wel in therapie, we hadden dus ook creatieve therapie. Ja, en daar kwam wel heel erg naar voren dat ik dacht van ja, maar voor mij is creativiteit mijn manier om te praten en te communiceren met de wereld. En dat begon ik een beetje leuk te vinden. En zo kwam langzamerhand ook wel weer dat ik begon te praten over... Toch wel een beetje hoe traumatisch dat jaar bij de theaterschool was geweest. En hoe intens moeilijk dat ik zoveel jaren vasthield aan die dromen... dat ik dan zelf heb besloten om die ballon door te prikken. Um, ja, oh, ja, ja. Daar stap je ook even lekker makkelijk over. Dat is ook niet een dingetje. Uh, nee, maar nog steeds heb ik daar echt wel... Heb je er spijt van? Uh, um, ja, dat wel. Ja, ja, enorm. Ja, dat ik wel... Uh, en, en ik heb nog steeds ook wel dat ik denk... ja, alle kansen zijn echt vervlogen. Dan nu ben ik ook wel weer dat, dat ik, ik wil dus heel graag een eigen sprekend theaterstuk ooit maken. Dus ik denk wel dat ik ook wel weer gelukkig bezig ben met een soort van uh, nou ja, de deur weer een beetje op een kier zetten. Maar ik denk wel dat ik heel lang uh, dacht: van ja, dit, dit, hier moet ik ook mijn vingers niet meer aan willen branden. Want ik, ik kan dit niet, het lukt niet. Dus hetgene waar ik het meest gelukkig van word, werd ik eigenlijk het meest bang voor. Mm. En, uh, maar ja, nu. Nu doe ik dus af en toe wel weer dingen waaronder voelt in zo'n podcast. En laatst mocht ik dan ook voor iets anders, nou ja, dan sta ik wat vaker op een podium. En dus dat begint allemaal. Mijn weer oma zei vroeger altijd: wat erin zit, komt er toch al uit. Dus in het ja. kader van hoop. Ja, nou ja, dat. En, het, het, maar het is, en dat is misschien ook wel weer een interessant ding. Dan denk ik wel eens bij mezelf, Leo, waarvoor had je administratie niet heel leuk gevonden? Dat is gewoon een doorgaansbaan. <lacht> maar als ik dan tegen mensen ja. zeg, ja, maar ik wil heel graag op een. Nou, heel graag, ja. Ik wil heel graag op een. Ik zou heel graag een documentaire maken willen. <lacht> en die mevrouw bij het UWV dacht ook echt. Oh, oh natuurlijk. <lacht> daar hebben we hebben er weer een. We hebben er weer eentje die weer echt zo'n one-of-a-kind iets wil. Waar gewoon bijna geen banen in te vinden zijn. Wat slecht betaald. En yeah. die ook zei, van, joh, maar je hebt ook in de kinderopvang gewerkt. Is dat niet wat voor jou? En dat ik dan denk. Ja, probeer vast te houden, Lea. Probeer vast te houden. Uh, maar ja, ook daarin geloof ik wel dat het me ooit gaat lukken. Ja, en dat is wel iets wat ik als kind ervan of altijd wel ergens heb gehad. Het is niet makkelijk, maar ja, dat gaat me gewoon lukken. Niet, niet uh, accepteren dat uh, administratie nee. het einddoel is. Nee, nee, precies. Echt die doen, echt nee, die doen. nee. Dus uh, blijf voor die dromen gaan. Ja, dat. Ja, maar dat, dat helpt wel, denk ik. En misschien dat. Uh, laatst gaf iemand mij ook een keer de tip van ja. Soms moet je eens nadenken over wat je vroeger heel erg leuk vindt om te doen en wat je niet meer doet. Ja, ja. en ga dat gewoon weer eens een keertje doen. Ja, precies. Uh, want ik denk dus zoals van, een ja, olifant knutselen beneden, wel Ja, dat is een soort dingen. En uh, nou, ik ben laatst voor het eerst een keer wezen karten en uh, dat ik ook wel denk, oh mijn god. Maar goed, dat ik wel <laughs> achteraf wel denk, ja, ik ben toch wel heel blij dat ik het heb gedaan. Want ik had het nog nooit gedaan. Weet je, het is uh, ja, dus ik hoop wel dat we als volwassenen weer wat meer leren spelen ook en wat meer leren ervaren. Uh, ja, dat, je, dat iets gewoon echt intens leuk kan zijn. Dat los van de uitkomst. Ja. Ja. Ja, daar, daar sluit ik me 100% bij aan. Nou goed zo. Ja, nee, absoluut. <laughs> Het is heel belangrijk. Gewoon dingen doen die je ja. leuk vindt. En ja. inderdaad weer proberen te ontdekken. Dat heeft mij ook echt zoveel goed gedaan. Wat vond ik vroeger nou echt heel leuk om te doen? Nou, dat was, toen was dat, dat, dat vond ik tekenen vond ik heel leuk. Dus ik ben, toen ik niet zo goed ging, ben ik weer gaan tekenen. Nou, dat, dat heeft er wonderen gedaan ja. ook weer. Ja. Ja, maar dat, dat ja, het is denk ik. Ja, en dat, dat zeggen ze dus wel in schematherapie. Uh, tuurlijk, je hebt zeg maar de nieuwe hè, als volwassene, dan krijg je andere inzichten. Maar dat kindstuk blijft er altijd wel bestaan. En, ja, je uh, moet het weer herontdekken. Ja. Weer ja, voelen dat het er is. Ja, en ook bij jezelf ook wel durven zien dat het er is. Want ja. ik daarvoor, ik dacht dan wel, ja, actrice, je, je kom je aan, Leo, weet je wel, actrice nou. Maar dat ik wel bijna had denk, ja, maar het, het zit er nou eenmaal in. Ja, en ik, ik vind geeft het toch heel niks. nee, maar dat is, dat is dus een heel proces om dat weer een soort van eigen te durven maken. En uh, het te durven zeggen en denken van ja, het maakt me eigenlijk niet zo heel veel uit wat jij ervan vindt. Nee, ja, precies, uh, dat maar, is heel lastig. Het, knapper, ja, het kost maar... gewoon tijd. En da daar vergissen we denk ik ons wel eens in van. God, maar dan doe je dat toch even als je dat vroeger leuk vond. En dat kost gewoon echt tijd om. Ik denk ook dat je gewoon, jij bent ook een bepaald type iemand. Ja. En ja. dat zit er, dat is wat ik ook net, wat, wat erin zit, dat komt er toch wel uit. Dus als je dat echt, ja. als dat is wie jij bent, ja. uh, zodra je daar jezelf aan over kan geven, is mijn idee, dan komt dat eruit. Ja. Weet ja. Je wel? Mijn hond is een hond en dat komt alleen maar omdat hij zich helemaal overgeeft aan het ja. zijn van hond. Hij ja. probeert helemaal niet iets ja. anders te zijn, is gewoon een hond. Nou, jij bent gewoon Leonie ja. en je hebt, nou ja, jouw hart gaat sneller kloppen van acteren blijkbaar. Ja. Ja. En iets op een podium doen. Ja. Ja. Dus ja. dat gaat op een gegeven moment, als je je daar aan overgeeft... Nou ja, dat, dat is het. Ja, en dat ik wel denk, ja, we hebben het echt al over drie jaar later. Weet je, als soms ben vergeet, denk ik vergeten, ik ook wel denk jeetje. Het is ook alweer drie jaar terug dat ik zo zwaar depressief was. En uh, maar als ik dan nu ook denk met mijn podcast, denk ik, ja, en dat, dat is dus omdat ik er blij van word. Ik hou gewoon van storytelling. En, en of dat nou via een podcast is of op een podium, of, en dat ik wel denk, goh, wat heb ik dit mijn hele leven gemist? Ja, dat is ooit ergens een keer ingekapseld. Hoe oud ben je? Als je vragen mag, mag jij nooit vragen er Ik, vragen moet 3 dus even, ik ben, eer gisteren ben ik 33 geworden. Oh, nou, gefeliciteerd <laughs> ja, nog trouwens. Want dat had ze net ook al gezegd. Ja. Maar, a, niet, je bent asociaal niet te oh, nee, feliciteren. Nee, ja, gefeliciteerd nog nee. dat je 33 was. En dat vind ik ook weer kinderlijk leuk. Maar ik ben het nummer van Max Verstappen geworden. Ah, netjes. <laughs> ja. nou, laten we hopen dat het een beetje Mars brengt ja, de, de komende ja. weken. Maar dat is... Dat is dus ook een beetje dat... En ik kan er eigenlijk wel van genieten. Maar dat ik echt wel denk... Oh ja, ik ben het nummer van Max Verstappen. En ik, ja, ja, het maakt me ook niet uit wat mensen ervan vinden. Ik ben het antwoord op uh, de, de vraag in het universum... Of, of hoe is het ook weer? In de Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Het antwoord op de vraag van het universum. Ik weet niet meer eens bij welke vraag het is. Maar het antwoord is 42. En dat ben ik. Ja, echt? Ja. <laughs> ja, en ik, ja, ik hou ervan. Ik hou er echt van. Het is, ja... Yeah. Nee, ja, het is, ik, ik ben gewoon heel blij nu ik ook weer even dat gesprek met jou heb. Dat ik denk, goh, wat fijn dat we daar om kunnen lachen... en dat we daar plezier om kunnen hebben. En that's it. Tuurlijk. Ja, Je ja, moet tuurlijk. ook gewoon lekker blijven lachen in het leven. Ja, nou ja, dat. En ik weet echt heel erg, nou, dat weet jij waarschijnlijk zelf ook... dat hè, als een, een depressie je overvalt of iets anders... Uh, er is niks nader dan dat, dat je echt wordt ontnomen... en. Uh, maar ik hoop toch ook als mensen dit dan luisteren, uh, dat ik wel denk van, goh, ja, blijf, blijf erin geloven dat dat licht er echt wel weer, weer komt. Nou, de hele podcast straalt een en al hoop uit. Ja, dus wat dat betreft heb je het goed gedaan. Ja, ja nou ja, het heeft, het heeft mij wel Ik ben er ook weer wat hoopvoller van geworden. Nou, heel goed. Nou ja, dat is een <laughs> mooi thema voor vandaag. Hoopvol. Ja, ja vind ik ja, wel. Ja, dus, nou, mag ik je heel erg bedanken voor dit gesprek dan? Ja, nou ja, ik vond het superleuk. Vond je het ook leuk? leuk? Dit... Ja, dat is uh, ik leuk. Ik heb dat is echt een intense... Nou, jij wist natuurlijk altijd, ik ga natuurlijk vandaag verhuizen. En ik was best wel gestrest. En dit vind ik gewoon... Super leuk. Ik ben even vergeten dat ik dat moet doen en dat ik iets en, en dat is ja, gewoon heel tof. Dus dat cadeautje heb je mij uh, gegeven en daar ben ik heel blij mee. En uh, ik wil het niet zeggen, Het is toch nog ieder... een verjaardagscadeautje. Ja, maar ja, maar dat is het. <laughs> dat is het. Maar dat dit zijn de cadeautjes, dat vind en, ik ook en, uh, hoor. Dat dat, en, uh, echt, en Ik ben niet eens jarig, nee, nou ja, moet je nagaan. Maar dit is gewoon onwijs leuk. Dus ik denk dat ik vanavond echt met een lach en een traan op de bank zit. En ik denk dat dat ook alweer. Een nieuwe leer, het kan dus naast elkaar bestaan. Er kan iets afgesloten worden en iets nieuws. Naast... Ja, dat is toch heerlijk. Dus ik, ik, vond het heel erg leuk en echt een heel tof cadeautje. Nou, ik vond het heel fijn om met je te praten en ik wil je gewoon heel erg bedanken voor je verhaal, want ja. ik vond het echt een heel mooi verhaal. Ja. En waar mensen het nog terecht kunnen, voordat ik het vergeet. Uh, nou ja, ik ben in... open. Ja, nou, dat is dan www.ikbenopen.nu nu dus niet NL, maar nu. Uh, en verder op onze socials. Uh, ja, vooral Instagram en Facebook zijn we het meest actief. Maar dan kan je ons ook. Kan je ook wel vinden. zeggen, hè? Ik ben open. <laughs> nee, ja, nee dat dus doen jullie heel goed op Instagram. Ja, we hebben. Nou, maar dat is dus echt wel leuk. En is een hele werkgroep die heeft dat helemaal opgezet. Uh, zonder mensen die iets verstand hadden van social media. Die, die, echt waar? Ja, die gaan dat dan doen. Nou, dat doen ze heel netjes. Dus uh, even een shout-out nou, <laughs> naar nou, mijn collega's. Naar wie? Naar wie? Ja, dan ga ik ga de hele groep opnoemen. Mag. Maar uh, nee, maar dat is. Dat, dit is dus gewoon heel erg tof en het helpt. Het geeft hun ook weer gewoon veel motivatie als mensen volgen en respons geven. Dus uh, ja, dus eigenlijk overal kan je ons vinden op 'Ik Ben Open.' Ik ja. ben Open Punt nu. Ja. Leonie, hartelijk dank. Graag gedaan. Tot zover deze aflevering van de Pillenkast. Vergeet niet je vragen in te sturen voor de speciale aflevering. Patronen doorbreken met Hannie van Genderen, de auteur van Patronen doorbreken. Ze gaat al jouw vragen beantwoorden, dus stuur ze op voor 15 december. En dat kun je doen naar uh, rob.pillenkast.nl of naar harnie.pillenkast.nl. Maakt eigenlijk niet uit waar je het naartoe stuurt, want ik krijg het toch allemaal. Uh, of je gaat naar de website pillenkast.nl en daar is ook een speciale pagina waarop je een reactie kunt achterlaten. En je kunt natuurlijk ook naar de Instagram account van de Pillenkast en daar in stories uh, jouw vragen stellen.